Dames en heren, allemaal van harte welkom op deze debatavond. Een debatavond die kadert in onze tentoonstelling Wisselland. En deze tentoonstelling heeft aangetoond dat bij de discussie hoe onze er zou uitzien in 2050, dat er daar eigenlijk wel een stukje toeleiding tot is. Wisselland staat bij ons voor het wisselende land de nieuwe relatie tussen de zee en het land. En voor de mensen die de kans gekregen hebben om hier de rondleiding mee te maken, hebben we inderdaad kunnen zien dat er daar eindelijk wel vergaande ideeën rond zijn. Wisseland kadert ook in de tentoonstellingsreeks van het cultureel centrum, waar wij elk jaar focussen op architectuur. Het ene jaar gaat dat over de plannen en de uitbreidingen binnen Knokkeheist. Het andere jaar gaat dat over grotere en bredere projecten in het algemeen. Dus dit jaar hebben wij Wisseland, een tentoonstelling waar ze de architecten tonen hoe je eventueel kunt omgaan met wereldhavenden. Met bijvoorbeeld ook de discussie die wij nu horen over Heathrow, waar ze denken om de, het vliegveld te leggen in zee of aan de monding van de Theems. Het zijn allemaal zeer interessante discussies die toch wel interessante ideeën naar boven brengen. Hoe kunnen wij dit allemaal beter tot u brengen via een aantal experts uit het werkveld die samen met de mensen die deze visies ontwikkeld hebben in discussie gaan. En ik verwelkom dan ook graag Luc van Damme. Dat is Luc van Damme. Peter Taver. Peter zit hier. Charlotte Geldof. Zit aan de overkant. Martin Auch hier. En Walter Roggeman, die deze avond onze deskundigen zijn. En Zij gaan de visies aftoetsen van de vertegenwoordigers van CT Arch Architects, uh, Maatontwerpers, Mike-Victor Victor, Frederik van Donink, Wouter Willems-architecten en Casper. Dit debat: Wisseland, Anders Wonen, Anders Leven aan de Kust is een organisatie van ons cultuurcentrum, van onze dienst Stedenbouw van de Gemeente, van het Vlaams Architect, Architectuurinstituut en coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Ik dank al, die, al deze mensen en in, in, in het bijzonder de mensen van Knokke Heist die eigenlijk de, boven alle grenzen van de diensten heen de handen in elkaar slaan om een zeer degelijke tentoonstelling hier neer te zetten. Pedro Eljumann en Jan van uw man een dikke merci. Ik dank ook onze secretaris die uh, rond heel dit gebeuren een discussie zal doen met haar dienstgoven en hen ook aanzetten om deze debattenavond mee te maken en naar deze tentoonstelling te komen. Ik dank natuurlijk mijn burgemeester en de gemeenteraad dat wij de kans kregen om dergelijke treffelijke tentoonstellingen hier neer te zetten in ons cultureel centrum. En finaal ook een dikke merci aan de mensen van de provincie... die ook altijd hun medewerking geven. Dames en heren, ik geef graag het woord aan de moderator van deze avond... meneer Mark Martens. Dank u. Goedenavond. Ik hoop dat het gespaakt heeft. Maar ik hoop vooral dat jullie de tentoonstellingen goed hebben kunnen bekijken. Nu is het tijd voor een debat. En ik moet even... Het formaat uitleggen. We hebben uiteraard de vijf ontwerpers uitgenodigd en we hebben gesprekspartners voor hen gezocht. Zoals de schepen zei, mensen die een of andere expertise hebben over de kust. We hadden er eigenlijk 20, 30 kunnen uitnodigen, want ik denk dat de kust wellicht 50 verschillende expertises nodig heeft. Maar goed, we hebben het op die 10 gehouden. We zullen eerst de ontwerpers de een na de ander aan het woord laten. We zullen hen vragen stellen, ambitante vragen. Niet om die mensen het leven lastig te maken, maar om de thema's uit te diepen, om verder te gaan, om ons bliksveld zoveel mogelijk te openen. Nadat de ontwerper een beetje... Zijn visie heeft kunnen ontwikkelen, zullen we de gesprekspartner bij aan het woord laten en dan zullen we maar verder met heel de groep de discussie voortvolgen. Hopelijk hebben we nog een kwartiertje over en kunnen we ook eventueel... Ik zie nu al mensen die vragen hebben, dus kunnen we eventueel de zaal ook eens aan het woord laten. Maar we zullen beginnen met de ontwerpers en met de deskundigen. Ik moet jullie ook iets vertellen over dit opzet. Er zijn mensen die hier binnenkomen, die zien daar een schitterende maquette. maketten met lampjes in, die hebben altijd succes. En dat weten we ook uit architectuurwedstrijden. Dat is meestal het eerste waar de burgemeester voor kiest. Uh, mensen zien dat en denken, dat gaan we morgen beginnen bouwen. Is de bouwaanvraag al klaar? Hè? Dit is niet het opzet van Wisseland. Het opzet van deze tentoonstelling is om te doen nadenken. En We hebben die mensen gevraagd om na te denken buiten de grenzen heen. Er is hier geen sprake van gewestplannen. We vergeten eventjes dat er gemeentegrenzen zijn. We vergeten eventjes dat er kustburgemeesters en schepenen zijn. Sorry, excuseer. Het is niet omdat we die gastvrij zijn. Maar laat ons even los van die omstandigheden nadenken om te verkennen of er andere manieren zijn om die, dat kustgebied in te vullen. En Dit is niet zo dwaas, hoor, want... Uh, het schijnt dat er ons ergens stormen tegemoet komen. Het schijnt dat we door vloedgolven zullen belaagd worden. En de dag dat we die vloedgolf niet meer kunnen tegenhouden, zullen onze gewestplannen en onze gemeentegrenzen ook niet veel meer betekenen. Dus dat is de context waarin we deze discussie zouden willen voeren. Uiteraard zullen we ons ook vragen stellen over de strategie. Want het is goed om even vrij te denken, maar dan moeten we terug aan de slag. Dan moeten we terug in de komende maanden beslissingen nemen. En we hopen dat die tentoonstelling en de debatten er rond juist ideeën kunnen geven. Het zijn geen voorstellen om letterlijk te nemen, maar het zijn voorstellen die toch echt ernstige vragen stellen en die ons kunnen op weg helpen om eens breed te denken. En ik ga beginnen met de eerste groep. En ik zou die graag naar voren willen vragen. Het is... Uh, ja, ik heb hier zoiets. Ik moet dat eventjes zien. Ja, oké. Okay. Dat is mike Victor Victor en Sven Verbruggen. En Martijn is het oké okay of ook hier. Ook hier. Ja. Afhankelijk van de generaties die hier of je. Goed zo. Ik ga beginnen met de ontwerper. Jullie hebben ingezet op architectuur. Het is een van de uitgangspunten, je vertrekt vanuit architectuur. Het levert bijzondere beelden op. Je ziet hier. Een van die beelden, sommige mensen spreken over de Venetiaanse lagune aan de Noordzee. Ik weet niet of jullie ook dat soort woord gebruiken. Ik denk soms een beetje aan de Chirico. En mijn vraag is, dat soort beeld, dat soort architectuur... We gaan eventjes een stap verder en we gaan even de maquette in zijn geheel overzien. Dus jullie zullen telkens een beeld krijgen van het project, zodat je het gesprek beter kunt volgen. En mijn vraag is, hoe moet ik dat nu koppelen... Aan die kustbewoners, die rare mengelmoes van. Ik ga er maar enkele noemen: golfspelende mensen van knokken, de vele jeugdige mensen die hier in jeugdverenigingen zijn, de volksmensen in de Oppixwijken Oostende, de 210 dokters die gedomicileerd zijn in Kokzijde, de vele Oost-Europese inwijkelingen die naar de stad Oostende afzakken, de arme walen die hier de appartementen komen bezetten in de winter en dan hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Dit is die grote diversiteit van de kust. Dat is de sociologie van de kust. En mijn vraag is een beetje hoe moet ik dat koppelen met dat soort beeld. Het is een moeilijke vraag, maar ga je gang. Het is gewoon om het te openen. Uh, wij kregen de vragen niet op voorhand, dus dit is uh, gewoon voorbereid. Uh, nu, we hebben eigenlijk niet ingezet op... Uh, Heel de kust te veranderen. Dus we hebben in de vraagstelling hebben we een heel specifiek element uitgehaald. En uh, dat is eigenlijk de, de vraag waar we vandaag voor staan: is als we op, uh, op 50 jaar tijd, want dat is eigenlijk het kader dat geschetst wordt hier ten staan, uh, grote veranderingen moeten doen, dan kunnen we dat niet 1, 2, 3 uh, doen. En het uh, gekke is dat heel veel acties die moeten gebeuren uh, altijd boven schaal zijn. Dus de, de gewone ontwikkelingen die gebeuren. Aan die actor kunnen niet vragen, van: kun jij in één keer alle problemen oplossen die zich stellen. Uh, de, de grote uitdagingen om dus een ander soort wonen of beleid hè, te doen, uh, daarvoor moeten we op zoek naar gaan naar momenten waar dat alles in één keer aangepakt zou kunnen worden. En, uh, dat is eigenlijk de essentie die wij ons uh, hebben afgevraagd en dat wij, wou we voor dit debat naar voren brengen. Uh, nu op zich gevraagd van, wat we moeten dan doen met zo'n uh, architectuur? Nu, dat is typisch een, een architectuuronderzoek. We hebben natuurlijk de troef om zo'n debat in gang te zetten aan de hand van verbeelding. Nu, het is niet zo dat wij de kraan van architectuur volledig hebben opengedraaid en gezegd van, kijk eens hoe dat we allemaal zouden gaan leven. Uh, maar we hadden wel een idee van, als we een voorstel doen van hoe we het zou kunnen in de toekomst eruit uh, uh, zien dan moeten we dat doen aan de hand van beelden die toch op zijn minst de verbeelding uh, triggeren van wat de levenskwaliteit zou kunnen zijn. Dus misschien zelfs om een stuk de uh, doomdenken, waar dat ooit het, heel deze setting mee begonnen is, uh, te counteren. Het is niet zo dat uh, na alles uh, dat we eigenlijk een dramatische kustlijn over gaan houden. Uh, wij hebben gewoon gezegd, van, we zien momenten waarin dat er serieuze verandering kan. We zoeken dan uh, ja, bepaalde impulsmomenten op. En uh, dan zullen we zien dat op dat moment het eigenlijk fantastisch uh, leven zal zijn, ook in de nieuwe setting. En misschien wel interessanter dan uh, de huidige setting. Dus dat is eigenlijk een beetje de trigger dat we eigenlijk zeggen van we moeten synergetische projecten doen, maar die kunnen eigenlijk op een heel fantastisch resultaat opleveren. Nog eens, we hebben de kraan van architectuur niet volledig opengezet. Ik denk dat we ondertussen, in, als we de, uh, rond ons kijken, we zijn eigenlijk al vertrouwd, uh, iedereen. Om architectuur te zien die dat heel wild, uh, rigoureuze uitkraging maakt, uh, uh, alle gekke dingen kan, alle nieuwe materialen. Eigenlijk als je naar onze uh, materiaal zou zien, dan zie je dat we voor onszelf heel streng zijn geweest, omdat uh, er een soort intentie moet zijn. Dan als je dat doet, dan moet die architectuur in de nieuwe conditie, moet ja, minstens twee keer zo lang kunnen leven, het moet veel duurzamer zijn. Uh, dus wij hebben er eigenlijk wel degelijk wat stellingen gezet voor onszelf, wat die architectuur zou moeten zijn. Maar we hebben niet volledig die architectuur kunnen uitwerken, Dat is ook niet de zitting van vandaag. Dus. Ja. En uh, voordat we naar uw gesprekspartner overgaan, waar situeert zich dat? Want wij hebben de kust zoals we vandaag kennen voor ogen. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Is dat ergens, ik zeg nu maar tussen uh, Wenduinen en Bankenbergen? Uh, is dat de hoogte van Brugge als we overspoeld zijn door een of andere... Ik ging zeggen zondvloed, maar dat is bijbels vloedgolf, zal ik maar zeggen. Hè? Om niet tsunami te zeggen. Ja. Uh, we hebben het bewust abstract uh, gehouden. Ja. Uh, er waren twee redenen voor, eigenlijk. Omdat uh, ten eerste, aan de zo, zo start van het onderzoek nu... Uh, want we zitten eigenlijk nog maar aan het begin van zo'n onderzoek. Het zijn hypotheses en geen resultaten. Uh, moest het een medicamenten zijn, dan zouden we nu aan fase 1 zijn. We hebben nog niets ja. getest. We hebben nog met niemand gewerkt. We de dierenproeven. bezig. Ja, we zijn nog niet... Dus, uh, dus we, daarom zijn we moeten dat abstract doen. Als we daar direct context bij nemen, dan wordt het onderzoek veel complexer en misschien diffuser uh, om te spreken over bepaalde accenten. Uh, daarnaast hebben we ook een tweede argument, is dat uh, wereldwijd hebben alle deltas uh, die problemen Dus We hebben gezocht naar een soort erkenning, uh, een soort zwienachtige setting, uh, zodat het wel herkenbaar is. Uh, maar het hoeft niet... Uh, sowieso is ook de, de Belgische kust... Er zijn, zijn verschillende manieren van verdediging, dus hij zal zich ook niet op elke plek zich uitnodigen om zoiets te, te ontwikkelen. Ja. Maar het is wel herkenbaar aan deze kust, maar ook in andere werelddelen denkbaar. We ja. gaan even naar woordt. een gesprekspartner die in een andere business zit, om ja, het zo te noemen. Klopt, inderdaad. Ja. Je komt ergens uit de bakkerwereld. Dat ja, is wel bekend. Ja. En wat, wat wekt dat bij u op? Want het lijkt zo'n beetje alsof we het niet meer nodig hebben. Uh, nee, helemaal niet. Want ik wou eigenlijk zeggen, wat wekt dat bij mij op? Ik, het eerste dat mij gefrappeerd heeft aan dit ontwerp, dat is dat ik vond dat het een grote mate van integratie had met de natuur. Want wij zien veel in de kusten waar dat wij werken. De kust is een levend geheel. De kust is... Kust is per definitie de zee is natuur en de zee reageert op alles. En ik denk dat we te lang, en we zien dat op veel plekken op de wereld, te lang vrij binaire standpunten ingenomen hebben in plaats van meer te bouwen, ik zou zeggen wat dat in een goed Noord-Nederlandse term Building with Nature heet, om rekening te houden met de natuur. Ik vond van dit plan dat daar een grote integratie in zit van de natuur in, in dit ik zeggen, complex. Ik spreek nu niet zozeer over de windmolens en duurzaamheid, maar ook over de relatie grond en, en water. water. Het heeft ook het voordeel dat het waarschijnlijk vanuit dat oogpunt, dan, vanuit mijn standpunt, allez, een graad van uh, opbouw kan kennen, dat je het zou kunnen realiseren of realiseerbaar is in een soort no regret stappen dat je zegt, we gaan eerst dit doen en dan dit. Misschien de evaluatie even uh, uh, nakijken wat dat, dat is. Want dat zijn altijd heel complexe ingrepen waarvan dat je niet... Alle invloeden en alle randvoorwaarden op voorhand kunt uh, nagaan. En dat vergt een soort voortschrijdend inzicht, uh, die dan in al dan niet no regretfases kan. Dus dat vond ik er wel goed aan. Ja. Maar om even op het concept terug te komen. Uh, had u daar een antwoord op? Ja? Ja, ik wil eigenlijk iets aanvullen, omdat u zegt van uh, u misschien niet nodig, maar ik dacht eigenlijk uh, uh, het, het baggeren alleen. Ja. Je uh, moet het debat loskrijgen, dus ik ja, moet wel ja. zoiets lelijks zeggen om uh, reactie uh, uit te lokken. Maar ik dacht, dat u staat niet alleen voor baggeren. En het, het ja. feit dat uh, uh, deze nieuwe setting... En nog eens om te zeggen, we zitten aan het begin van zo'n onderzoek. En het zijn allemaal hypotheses, maar het stelt ook nieuwe uh, vraagstellingen over van, uh, hoe gaan we om met stadsverwarming, hoe gaan we met afval, uh, waterzuivering. Al die problemen, de bedoeling dat wij van die geclusterde elementen maken, die, die puzzelstukjes, die zouden zelf uh, regulerend kunnen zijn, niet zelfvoorzienend, maar uh, verschillende clusters samen die worden in het leender. Maar dat stuk op zich geeft u wel een schaal om opnieuw over na te denken of dat we uh, beleid van duurzame of uh, energiezuinige woningen niet in één keer op zo'n cluster kunnen tackelen. En ik denk dat daarin een soort uh, uh, getijdenenergie energie uh, ook allemaal onder uh, uw paraplu valt. Dus uh, ja. ik denk... Het zou niet de intentie mogen zijn dat je alles, dat dit een soort abstract of virtueel landschap wordt, waardoor dat je heel veel moet baggeren. Dan hebben we, dan hebben we net ja. tegenovergesteld bereikt, en dat zou niet duurzaam zijn. Maar ik denk niet dat dan u uh, buitenspel staat, want ik denk dat we u voor alle andere dingen zeker nodig hebben. Ik wil erop zeggen, ik hey, ben, ben misschien voorbij gegaan aan uw vraag, hebben we dan nog baggeraars nodig? Ik... ik ik heb dat bestudeerd en het antwoord op die vraag is zonder meer ja. Dus ik kan u daar gelijk uh, vanaf Oef, helpen. Ik gerustgesteld. Dus, voilà, voilà. Dus omdat, om maar ik ga het ook een klein beetje motiveren. Het, het is altijd zo, de, de kust is een ik zeggen, levend geheel en de natuur die maakt daarvan wat dat ze daarvan maakt. Als wij als mensen daar zullen willen in leven met de randvoorwaarden die we aan de omgeving zullen stellen zullen wij daar altijd een beetje werk aan hebben. We, we kunnen niet verwachten dat de natuur zorgt dat de havens vanzelf diep genoeg zijn, dat de jachthavens liggen waar wij vinden dat ze moeten liggen, dat de stromingen zijn zoals ze... Dus we zullen daar altijd ten behoeven van ons zeggen, maatschappelijk comfort werk aan hebben. Dus in dat verband, er bestaat geen leven zonder baggeraar. Okay. Voor sommige baggeraars is het ook geen leven. Dus, <laughs> hopelijk bestaat er ook geen leven zonder architecten. Uh, om even op uw concept terug te komen, uh, ik zie een abstract beeld hè, van een zee die door een of andere kustdefensie op een bepaalde plaats is doorgebroken. Hè. En u bouwt daarop, maar maakt u dan niet uh, dezelfde gedachtefout die we nu maken, namelijk ons alleen richten op de huidige toestand? Want ik wil nu niet over klimaatveranderingen en zo gaan discussiëren, maar zes miljoen jaar geleden. Kwam de Noordzee tot voorbij Brussel in het Miocene? Als we rekening houden met alle modellen die gemaakt worden rond klimaatwisseling, zou het kunnen zijn dat, dat dit nog maar een tussenstap is. En, en het lijkt mij toch een vaste constructie verankerd op de grond waar wat water rond speelt. Moet het bij manier van spreken niet beter vlotten dat het op en af gaat met, met, met, met de zee, bij manier van spreken? Uh, ja, er zijn verschillende dingen die je aanraakt. Ik uh, wat verwachten verwacht dan het laatste, want er zijn heel veel van die vlottende voorstellen. Uh, maar in ieder geval, de opgave die ons gesteld zijn, is, is eigenlijk van wat doet je binnen 50 jaar. Uh, want het is eigenlijk een heel korte periode. Uh, dus wat wij gezegd hebben, is van als we deze gebouwen ontwikkelen, uh, als we de levensduur zouden kunnen verdubbelen, dan spreken we over het honderd jaar, dan pas spelen we eigenlijk echt mee in de eerste fase. Ik spreek niet over 600 jaar, want de meeste architectuur is op 20 jaar of 50 jaar afgeschreven. Dus het is, we realiseren ons tijdens het ontwerptraject van. We kijken 100 jaar verder, maar misschien is het zelfs naïef. U noemt het heel degelijke constructies, maar alle constructies van vandaag die zouden er dan niet meer staan. Dus we hebben eigenlijk gezegd: in eerste instantie, als we die verschuiving willen zien, en daar gaan we het over een paar meter uh, verhoging, een, een stuk terug. Uh, maar dat is niet tot in Brussel op dit moment. En dus in die eerste fase zal het wel ongeveer uh, zoiets zijn dat uh, meespeelt eigenlijk. Ja, er zijn feiten... Uh, het, het inspelen op de toekomst blijft altijd een hachelijke zaak. En, en sowieso op, uh, op 500 jaar rekenen is, uh, denk ik, iets dat buiten ons gezichtsveld ligt. Dat we toch geen, waar we toch geen houvast op hebben, als ik... Uh, het goed voeren. Ja, en, en we zijn ook vertrokken uh, bij dit onderzoek met de, de, ja, de eerste hypothese is van, we willen dat dit uh, kustgebied bewoond en bewerkt blijft. Uh, je zou ook kunnen zeggen van, ja, nee, we moeten eigenlijk uh, hoger op, die studies bestaan ook, uh, we moeten verder terug gaan. Uh, wij hebben ons niet afgezet tegenover die studies, we hebben gewoon in dit uh, hypothetisch kader meegedacht van, oké, okay, het gaat niet over we trekken weg, we blijven in dit gebied, Komende 100 jaar, wat gebeurt er? Dan moeten we iets doen dat eigenlijk zeker al tot dan blijft uh, bestaan. Uh, en het is wel degelijk anders dan dat we dat vandaag doen, omdat we vandaag bouwen uh, alle defensiesystemen apart. Uh, er worden uh, keermuren gebouwd, er worden uh, dijken gedaan. Dus het is altijd aan de Van, overheid. Het uh, is altijd aan de overheid om die. Uh, defensiesystemen te betalen en geld ervoor te zoeken. Wat wij proberen te doen, is te zeggen, van: als we die dingen uh, synergetisch kunnen opzetten, dan zou die architectuur zich kunnen gedragen en alles in zich hebben om die defensie op zich te hebben. Dus dan onderhoudt dat zichzelf en moeten niet in moment van nood aan die inflatable tiger dams uh, gaan bestellen en proberen zandzakjes aan te dragen. Want je hebt een setting, een cluster gemaakt, die dat eigenlijk uh, op zich uh, zo'n toestand zou kunnen doorstaan. In uh, uw concept zegt u ook dat u vertrekt van architectuur, waardoor dat er minder infrastructuur nodig is. Ik heb dat ergens gelezen. Uh, is dat zo? Want ik zie daar ook een tram op rijden. Nu, als je een tram op een gewone weg laat rijden, dan is dat al iets, maar een bovenop een parkeergarage, bij manier van spreken. En bovendien, ja, dit staat niet op zich. Dat zal altijd een deel uitmaken van een heel gebied. Uh, mensen die hier wonen, zullen... Wellicht ook elders werken, dus sowieso is er een nood aan aantakking enzovoort. Of heeft het meer te maken met het, met het concentreren van de clusters? Of, uh... Ja, ik, ik denk, ik twijfel over het feit dat, ik, dat wij zouden gezegd, dat het minder zou zijn. We hebben wel gezegd dat we ambiëren om een minimale ja. uh, infrastructuur te aan te En dat die efficiënt gericht zou zijn. Nu, daarom, het is ook het begin van zo'n. Uh, er zijn getallen over tafel gegaan, dus wij hebben eigenlijk gekeken dat de middenstrook is berekend uh, op een uh, flux van 1800 auto's uh, uh, per uur. En, maar we hebben, nog nooit, hey, we hebben dit nog niet voorgelegd aan de mobiliteitsstudie, maar we hebben geprobeerd om dat realistisch in kaart te zetten, zodat er, als je er zo'n cluster aanhangt van zowel de resort als uh, uh, het stadion, is ongeveer 1000 uh, woonunits. Ja, dat moet wel realistisch zijn om zo'n wijk op zo'n ding aan te takken. Dus vandaar dat die infrastructuur is wel bekeken. Uh, we hebben die centraal gelegd om te minimaliseren. En niet, uh, maar er zijn wel knopen gelegd. Om, bijvoorbeeld, we hebben ook gezocht naar een soort aantakking naar het uh, bestaande uh, sluisdemmen, dat op zich heel goed verdedigd ligt. Uh, dat zou blijven bestaan, dan zou dat gewoon aantakken en dan zou zo'n verlicht knooppunt uh, uh, ontstaan. Dus het is niet om het thema weg te denken, de infrastructuur. Ik hoor een beetje gefluister in de achtergrond. Dat zijn de andere uh, deelnemers. Heeft iemand van jullie nog een opmerking? Hoorde daar iets zeggen? Nee? Misschien moeten we... Ja. Misschien over je programmatie. Heb ik het goed voor dat de constructie die in zee ligt... Dat het een soort... Uh, misschien moet u het eens toelichten. Het misschien interessant. De programmatie en de constructie. Uh, ja, dus... Uh, het idee was eigenlijk om uh, op zoek te gaan naar actoren die... De, die impulsmomenten zouden we kunnen doen. Hè. Dus we kunnen nu vandaag niet vragen aan degene die de volgende woning moet bouwen in de rij om al die uh, problemen in rekening te brengen. En bijvoorbeeld te zeggen, gaat hij in dit hinterland bouwen. Uh, dat is ook geen voordelige situatie. We zeggen wel van, op het moment dat er bepaalde dingen gebeuren, uh, zo grotere impulsen, die in één keer zouden kunnen gebeuren zoals een stadion, uh, die zijn krachtig genoeg om in één keer ergens anders te bouwen. Uh, dat programma is zwaar genoeg om op zich een... Uh, divers uh, stedelijke mix te maken. Want wij zien ook in zo'n stadion eigenlijk een cluster met appartementen en uh, in de kern van zo'n dikke blokken kunnen scholen zitten. Dus je kunt daar heel makkelijk een uh, uh, programmamix in krijgen. Uh, dus we hebben gezegd, van, dat zijn de grootschalige projecten die in één keer gebouwd kunnen worden, waarvoor dat we geld vinden vandaag. Als je zo'n paar van die clusters kunt bouwen, uh, dan heb je voldoende aantrekkingskracht om kleinschalige ontwikkeling vanzelf te laten gebeuren, bijvoorbeeld rond een dijk of daartussen. Dan hebben we eigenlijk heel snel een abstracte oefening gemaakt van wat zouden de actoren zijn vandaag, wetende dat we eigenlijk denken dat we praktisch allemaal nodig zullen hebben om zo op vijftig jaar tijd zo snel iets te doen. En dan uh, is het een voorzet voor vandaag. Uh, het zou er anders kunnen zijn, maar waar we dan konden denken was uh, stadion, uh, daar zit heel veel geld uh, dat samenkomt, dat is in, uh, internationaal geld resorts en de uh, super-rich uh, mensen. De voor twee stadia in Brugge kunnen die hier misschien makken. Uh, zorgcentra is zo typisch uh, de militaire hospitalen van Waleer. Uh, dus dat is overheidsgeld en privaat geld. Uh, de KMO-zone was een uh, cluster uh, waarin dat er dan ook uh, vanuit uh, KMO uh, uh, investeringen zouden zijn. Plus, een fenomeen dat we ook veel zien aan de kust nu, is uh, dat er eigenlijk klein, kleine investeerders mee zouden kunnen stappen in... Uh, zoiets als uh, een stadion dat je daar eigenlijk uh, uh, nu al investeert en uh, we hebben dat uh, botadisch berekend en gezegd van als je nu 400 euro uh, betaalt en we bouwen, uh, dat wil zeggen dat je dan 50% mee aan dat stadion bouwt dan uh, zouden we na het event in één keer een appartement in die nieuwe setting kunnen hebben voor 400 euro in de maand uh, dat was onze snelle berekening en dan uh, we hebben we eigenlijk alle actoren mee. En dus eigenlijk wat we vandaag gaan doen, was gewoon een setting creëren met een goede mix van actoren. Ja. Uh, en we moesten ze van alle lagen hebben. Dus je zou nog andere settingen kunnen bedenken, maar deze was een goede mix. Als ik een beetje ons gesprek samenvat, uh, dan zou ik zeggen dat er aan de ene kant uh, een concept zit over het, het ontwerpen van een nieuw stadsdeel, of hoe men het noemt, Misschien geen stad, maar een nieuwe nederzetting. Die rekening houdt met die situatie tussen zee en land. Dat is één aspect. Dat is het grote thema van de tentoonstelling trouwens. Maar aan de andere kant vind ik dat je een aantal argumenten aanhaalt die eigenlijk net zo goed dit project overstijgen. Bijvoorbeeld wat je daarnet aanhaalt, zoeken naar partners die samen iets doen waardoor dat je komt uit... uit die beperkte machines bijvoorbeeld alleen maar vastgoed in appartementen, maar zorgen dat je die combineert met andere programma's en zo. Dat lijkt mij een spoor dat in ieder geval voor heel wat van onze projecten een, een oplossing zou kunnen zijn. Los van de vraag of we dit aan, aan de kust doen of niet. Als je spreekt bijvoorbeeld over het levensduur van gebouwen, ja goed, ik verwees in mijn inleiding naar de arme... Waalse broeders die naar uh, afstandsappartementen hier komen, die dan nog uh, slecht geïsoleerd, slecht verwarmd zijn. is een beetje een kortzichtigheid geweest in het verleden. Ik hoop dat daar verandering in komt. In het realiseren van vastgoed uh, aan de kust, waardoor men minder, minderwaardige dingen doet die een migratie onmogelijk of moeilijk maken. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat er, los van de, de, de insteek die je maakt rond de kust, er een aantal andere thema's in zitten die zeker... Uh, het overwegen waard zijn, en die we zeker kunnen in onze redenering over het bouwen in het algemeen en over het innemen van het landschap, het kan het, het landschap op het land zijn, kunnen inspireren. Ik stel voor dat we jullie gesprek aflossen, tezij dat je nog je geroepen voelt om de lof van de baggeraars te... Ja, goed. Maar goed, sowieso, het gesprek is niet afgesloten, we gaan straks verder... Ik ga de volgende mensen, en ik ga ook meteen het plaatje laten zien, de volgende mensen naar hier vragen. Dat is uh, het verrekt zicht hè, met uh, Frederik van Doning en uh, Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt. Goedenavond. Ja, uh, goedenavond hè, ook. Welkom. Goedenavond. Goed. goedenavond. Ja. <laughs> Zo kunnen we bezig blijven natuurlijk. Goed. Uh, ik zou uh, met jou als ontwerper een gedachte-experiment willen maken. Je weet, dat is iets typisch in de wereld van de filosofie. Als je wil raken, Ik verwijs naar een van de grootste 20 twintigste-eeuwse filosofen, John Rawls, die een fantastisch werk geschreven heeft, The Theory of Justice. En Hij lanceert daar een gedachte-experiment in en hij zegt... Laat ons partners die vanuit verschillende achtergronden iets doen laat ons die samenbrengen in een theoretische sluier van onwetendheid. Dus we doen alsof, ja, we doen alsof de kapitalist niet weet dat hem geld heeft en alsof de sukkelaar weet dat de barm geboren is, want het schijnt dat dat zo gaat, zeggen sociologen bij. En dan vraag je aan die mensen, wat is er nu rechtvaardig? En dan kun je in die sluier van onwetendheid... Dus ik zou met jou een beetje dezelfde oefening willen doen, maar dan op ruimtelijk vlak. Stel, hier is niets gebouwd aan de kust... We zijn terug in 1100, dat is de situatie. En het Vlaams Architectuurinstituut nodigt een aantal ontwerpers uit om modellen te maken voor de kust. Daar is daar een bureau en die komen af met het volgende concept. Die zeggen, wij gaan een combinatie maken tussen de 19eeuwse stad en het modernisme. Wij gaan geen burgerwoningen naast elkaar zetten, want die tijd is voorbij. We gaan geen losse appartementen naast elkaar zetten, want dat is voorbij. We gaan rijen van appartementsgebouwen zetten. En we zetten die netjes tegeneen. We winnen heel wat uit. We zijn al twee gevels kwijt. Hè? De achtergevel is op het zuiden gericht. We hangen die vol met zonnepanelen. En we hebben warm water in de zomer, wanneer we het meest nodig hebben. En er is één kant die het lastig heeft. En dat is de kant die naar de zee gericht is. We schuiven dat in in onze stukken duin die we nog hebben. Want hier en daar hebben we toch... Forse duinen, ik kom vanavond van Oostende en je ziet toch tussen Oostende en knokken heel wat mooie stukken duinen. En je vormt op die manier een continue verdediging van het land. Als de zeespiegel stijgt, dan storten we die gelijkvloers van die appartementen vol beton. We hebben in één keer vijf meter gewonnen. En, heel belangrijk in het concept, we zorgen dat er een publieke ruimte is die van iedereen is. Iedereen mag op, de Hollanders zeggen de boulevard, wij zeggen de dijk. En er is een grote zandbak naast waar de kinderen kunnen ploeteren. Dat is een concept. Waarom is dit concept minder goed dan jullie concept? Of wat is het voordeel van jullie concept? Gooi. Ik, ga niet, ik ben geen rechter of zo, ik ben architect, dus ik ga niet zeggen dat het slecht is dan dan een goed ik, in vergelijken. Right, ik ga een poging doen om te zeggen waarom dat ons voorstel waardevol is, of rijk, rijker zou kunnen zijn dan het huidige model. Het is ook niet zo dat ik vandaag de eerste keer dat ik aan de kust kom, dus het is ook al van kleins af aan. Wie niet? Dus het is, wie niet, inderdaad. En het valt toch op dat er weinig van het landschap te zien is, denk ik. Alle kustbezoekers of bewoners kunnen dat misschien beamen, maar het natuurlijke landschap is onzichtbaar tegenwoordig. Je beschrijft het goed. De bezigheid aan de kust tegenwoordig is flaneren op de dijk, langs de opgespoten kusten. De stukjes ongerepte natuur die we nog zien... Dat is bijvoorbeeld in het Swin. Maar ik heb me ook laten vertellen, maar ik ben geen specialist daarin, dat, die, dat het Swin ook uh, bestaat dankzij zware baggerwerken. Om die in stand te houden. Dus, Kun, ook dat, dat we straks vragen. Ja, ziek, op zich is dat dus ook een soort uh, kunstmatig in stand houden van een soort uh, natuurlijke situatie. Ergens hier, rond de pannen, daar zijn ergens nog uh, echte duinen. Wonderbaarlijk. En uh, die duinen zijn... Uh, mogelijk ook meestal vastgenageld in de grond, want dat is ook heel vervelend als die duinen beginnen te, te bewegen met de wind en de storm. Dus tegenwoordig worden die ook allemaal vastgenageld. Dus eigenlijk met andere woorden, van het natuurlijke landschap uh, cru gesteld is er eigenlijk weinig zichtbaar. Dus ons voorstel, als we misschien een beeld teruggaan, uh, willen we eigenlijk uh, in de eerste plaats een leegte maken. Ja, als architect zijn we specialisten om alles vol te bouwen. Dat is geen probleem. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om af en toe eens leegte te voorzien. En die leegte maken we door eigenlijk de bebouwing of de ontwikkeling die we moeten maken om in te wonen en in te leven, om die haaks op de zee te maken. Dus in plaats van evenwijdig aan de zee, zoals de, ons klassiek model achter de hoek hier, gaan we nu haaks op de zee bouwen. Daardoor ontstaat er eigenlijk een, een open, open zones waar tussen de zee rustig gaan op en neer bewegen. Er ontstaat een fantastisch, natuurlijk, intergetijdenlandschap landschap met zijn specifieke kwaliteiten, fauna, flora, etc. Met andere woorden, we hebben eigenlijk een zone gemaakt, een leegte behouden voor dat fantastische landschap dat vergelijkbaar is in, in mijn ogen, in, in kracht en in beauty, zoals de Alpen in Zwitserland, hebben we ook ergens verstopt een prachtig landschap hier in, uh, in België, in dat kustgebied. Dus het is een pleidooi om dat landschap terug uh, zichtbaar te maken. Niet alleen zichtbaar, maar ook beleefbaar. He, dus uh, vanaf dat we die pieren maken en die ontwikkeling loodrecht op de zee, ontstaat er een totaal andere perceptie van de kust, een totaal andere kijk. In plaats van rechtstreeks naar de zee te kijken, kan je plotseling ook links en rechts en achter je de zee en het intergetijdenlandschap ervaren, bekijken. Plossingen staat er een veel rijkere ervaring van het prachtige landschap. En uh, ziet u daar voordelen dit, op natuurvlak? Uh, kan zoiets functioneren? Uh... Ja, wel, ik zou zeggen, uh, de kust is natuurlijk een dynamisch geheel. Dat is hier al een paar keer gezegd, denk ik. Maar dat bestaat niet alleen uit de kust zelf. Dat is de zee, het strand, de duinen en de polder die erachter ligt. Dus hier schuift men uh, die kustlijn een beetje achteruit... Maar er ontstaat nog altijd geen verbinding met de polder. Of het kan wel zijn dat in die grotere uh, stukken die tussen die pieren zullen uh, gevormd worden, dat daar wat spontane duinvorming zou kunnen komen. Maar dat zou toch zeer beperkt zijn natuurlijk. Dus, uh, en vooral, maar vooral die, die overgang naar de polder ontbreekt hier nog altijd, en laat ons niet vergeten, de Toekomst zal uitwijzen dat de problemen zich niet alleen stellen door eventuele zeespiegelstijging, maar dat die ook in de polder grote problemen kunnen veroorzaken. Daar moet veel zoetwater in afgevoerd worden als er te veel is, maar ook behouden kunnen blijven voor perioden dat het droog is. Dat vinden we hier allemaal niet in terug, natuurlijk. Dat vinden we ook in die veel van andere projecten terug. Uiteraard een architect denkt aan, heeft een visie, ja. dit zijn ook geen uitvoeringsplannen, nee, nee. het zijn elementen die kunnen leiden uiteindelijk tot iets waarvoor we heel veel mensen zullen moeten samenbrengen. Het is hier al gezegd, ik denk dat u het gezegd heeft, er zijn misschien 50 expertises nodig aan de kust. En dat is ook zo, maar laat ons dan die 50, mensen een keer bij, of die 50 expertises ja. bij elkaar brengen en dan tot een globaal project komen zoals men dat bijvoorbeeld op een kleinere schaal rondom het Sigma-project gedaan heeft. Waar men Veiligheid, verkeer en natuur samengebracht heeft en uiteindelijk gekomen is tot een acceptabel project voor de drie actoren. In dat ja. geval waren het maar drie. Ja, ik denk dat uh, het, het uiteraard duidelijk is dat we de projecten die hier nu vandaag voor liggen niet zullen bouwen, maar de verdienster ervan is wel, en daarom wil ik de verdediging opnemen: van ik ben niet alleen ingehuurd om de architecten het lastig te maken, maar ook om. Om hun verdediging iets te zeggen. Het zijn beelden die ons kunnen doen nadenken, op zijn minst. Op zijn minst kunnen we in zo'n beeld modellen onderzoeken. Kunnen we op, op minst, wij kunnen nu die vraag stellen: hoe, hoe ziet u de, de natuur daarop inspelen? En zonder dat soort beeld zijn we met principes aan het praten en met principes blokkeert de discussie meestal. Het is ongetwijfeld zo, als we natuurlijk uh, uh, verticaal of in zee gaat, hè, dat daar oppervlakte gewonnen wordt, dat daar ook tussenin. Natuur in een aantal verschillende vormen weliswaar zal kunnen ontstaan. Dat spreekt vanzelf. Ja, Goed, ja, sowieso. De kust, zoals hij vandaag is, heeft ook zijn wetmatigheden. Je ja. hebt ook haventoegangen, je hebt ook stormbrekers enzovoort, die golfbrekers die de natuur beïnvloeden. En die, hè. Dus ik denk niet dat we in een natuurlijke omgeving, in een cultuurlijke omgeving zoals de onze, het ons kunnen permitteren om te zeggen we laten die natuur volledig uh, zijn. Het hoefrij... spreekt vanzelf. Het is natuurlijk en... wel een pleidooi om die enkele plaatsen waar ja. het dan aan de kust nog ja. min of meer natuurlijk is van die zoveel mogelijk ja, te bouwen, ja, ja. Maar ook in de polders. moet moeten in inspanningen gedaan worden. Ja. En ja, uh, daar zijn ook gebruikers natuurlijk ja, he, tuurlijk, die daar ja. niet altijd mee op gezet ik zijn. Ik heb uh, om het debat verder te voet, enkele jaren geleden, alle kustburgerbeesters is gesproken. En ze zeiden mij allemaal dat we echt die duinen moesten vrijwaren. Maar ze vonden het toch wel erg dat we daar geen twintig meter konden inbouwen. En daar zouden we toch dat gebouwtje een beetje moeten das kunnen. Mensen. Dat is mensen. He. Dus ik denk dat we daar inderdaad elkaar moeten vinden. Ik stel nog eens een vraag aan de ontwerper. Ja. Uh, wij. We komen allemaal naar de kust. Ik ben al een paar keer bij hevig stormweer op een golfbreker gaan staan. Uh, is dit niet een hachelijk iets? Zo in het midden van de elementen, want u, uw beelden die u laat zien zijn nogal arcades en nogal zomers, moet ik zeggen. Zuiders, ja. Hè? Maar als stormt, uh, de slijtage van die gebouwen, uh, het onguren van de omgeving, is dat, is, dat, is, dat een, is dat een relevante vraag of is dat te gek voor woorden? Ja, we hebben uiteraard de beelden die we tonen, die zijn ook telkens straffer ingezet dan de realiteit. Of die proberen een sterkere evocatie te geven om net de gedachten los te maken. Een van de redenen waarom we ook van dit systeem overgestapt zijn, is dus als in principe met de dijk, die zou je telkens moeten verhogen om die zeespiegelstijging op te vangen. Dus op het moment dat je die dijk of die pieren maakt krijg je ook een, een, een, een defensie tegen de zee. De tussenafstand tussen, tussen die pier is natuurlijk heel belangrijk. In sommige plaatsen zou die heel breed kunnen zijn. Daar wil ik nog even op terugkomen aan de vorige vraag. In sommige plekken zou die heel breed kunnen zijn, waardoor die connectie met het polderlandschap misschien toch zou kunnen. Ook. Dat is nu tussen Lenduinen geval, en Blankenberg ook het geval. Is. Ja. Het is misschien de enige plaats. In ieder geval, de, wat het project probeert te doen, is de, de ervaring van de, het kustbezoek, of het kustverblijf, om die te intensiveren. En we zijn daar uh, uh, redelijk ver in gegaan. Dus bijvoorbeeld ook het, uh, het, het schuren van het water tegen de pieren, tegen de gebouwen. Het uh, veralgen van alles. Het uh, vuil worden. Dus letterlijk de botsing van de elementen. Het zijde zee, de, de, de seizoenen, het ijs enzovoort. Dat vind ik een heel. Uh, dat komt hier aan de kust heel sterk uh, naar voren. Mm. En die, die ervaring vind ik heel interessant. Maar is nee, dat ik, niet ik een zal... beetje een toeristische kijk? Want ik hoor van veel kustbewoners dat ze in de winter maar liefst wat meer land inwaarts treffen. We hebben, ik heb in mijn jeugd nog de tijd gekend dat alle ramen in de winter dichtgetibberd waren. Hè. Dat, ja, ik, zal het, ik zal het anders zeggen. Het ander uiterste wat we vandaag kennen is dus rijden op de. Enfin, als kustbezoeker dan, niet bewoner. Ja. We rijden op de autostrade richting kust. We parkeren onder onze garage. We stappen uit. We nemen de lift naar boven. doen het licht aan, de verwarming aan. En dan kijken we naar de zee. Met een soort heel veilige, aangename bezigheid. Maar eigenlijk heb je van de, de, de, de identiteit van de kust niet heel veel meegemaakt, misschien. Misschien is het interessanter om je auto er is anders te parkeren, te voeten moeten, de wind te voelen. De zand dat door de wind in uw gezicht geblazen wordt. Uw zakje dragen en die, die, de contact met, met de specificiteit van de plek. Namelijk, we zitten hier aan de kust. Fantastisch. Het is koud of het waait, maakt niet uit, maar dat is net de kust. Ja, maar de permanente bewoner, waarvan ik hoop dat er toch enkele achterblijven. Ja, er zijn een paar kustgemeentes waar het aandeel permanente bewoners toch aanzienlijk is. Knokken is niet van de slechtste, als ik mij niet vergis. Ja, ook die mensen moeten de... Of... Ja, maar misschien uh, willen die niet met een kabassen uh, door het zand Nee, nee <laughs> dat moet natuurlijk... Uh, ja. mm -hmm. Het is absoluut geen... Uh, nee, nee, het is geen realiteit. Het is een concreet het is een, voorstel. Een, ja. Het is eerder een, een poging om uh, de ogen te openen. Van, uh, ja. En, te en zeggen, kijk, hebt, hebt daar... u een idee over een mogelijke transitie? Ik bedoel, we hebben nu vandaag wat het is... En, en, ja, hoe, hoe, ja. Goh, het is te gek om je te vragen hoe dat het aanpakt. Hè. Dat, dat begrijp ja. ik ook wel. Ik wil je daar niet op, uh, op vastpinnen. Maar het is toch een beetje de vraag: uh, ja, doen we dat ter plaatse van waar nu al bebouwing staat? In, in, in afwachting dat we. Of, de, uh, of doen we dat op de enkele duinen? <laughs> <Ja>. <laughs> Wel, de verleiding zou misschien inderdaad kunnen zijn. We gaan nu toch niet alles afbreken wat er nu is. We gaan dan een keer uh, proberen, ergens op een plaats waar er nog niks is. En ja, dan, uh, dan is, dan is natuurlijk wel verlies in de partij. Ja. Oké, okay. goed. Dan gaan we eventjes moeten wachten tot u met pensioen bent. Goed. Ja, zo gaat het. hè. Dikkels zegt men, het zal veranderen, want die of die gaan met pensioen. Dus. Nee, goed. Uh, misschien even de andere mensen ook. Want uh, uh, kustverdediging, uh, maar we, zullen, we hebben nog gelegenheid om... Uh, ik heb het Sigma-plan horen we zullen daar zo dadelijk nog wel eens over praten, denk ik. Uh, vastgoed. Ik denk dat al die thema's bij iedereen wel uh, aan bod zullen komen en dat we dat in, in, in de komende gesprekken aan bod zullen komen. Ik stel voor dat jullie naar jullie plaats terug gaan en dan gaan we het volgende team naar voren brengen... Uh, ja, oh, wilt u nog eens commentaar geven op die foto? Ja. Ja, dat is toevallig waar we... De jongen was... vraagt om die foto erbij te steken. Ja, ik laat hem zien en hij zegt dat ik terug moet gaan. Dat is vorige week aan. toevallig in Bretagne. Uh, foto van, van op de Mont Saint-Michel. Prachtig. En dus ook een soort... Uiteraard een totaal andere locatie, andere geologie, andere geschiedenis. En moet dus ook een en ander doen om het historisch landschap te behouden. Hè? Ja, inderdaad. Maar wat... Interessant is, we zijn altijd die, die zee gewoon in de verte. Ja, dus uh, vanuit appartement, de zee, oneindige horizon. Plotseling krijg je hier ook water links en rechts van u, achter u. Je ziet de golven niet alleen komen, maar je ziet ook de rug van de golf, die vaak nog zelfs mooier is dan de voorkant. Maar daar had ik uh, al meteen eigenlijk het debat dat we hier uh, nu uh, moeten hebben, had ik er juist al uh, in de tentoonstelling, wat op zich wel ja. goed is, en die persoon zei tegen mij, kijk, het is, eigenlijk, is het niet beter, dat de, of is de identiteit van de kust niet net die, die horizon, die oneindige horizon, en net dat statische, eendimensionale kijken naar de, de heel rustige. Dus op zich uh, ook een waardevolle mening uiteraard. Maar onze uh, insteek was uh, de andere kant, om uh, eerder uh, in te zetten op een... Uh, op, niet alleen de zee, hè, die er altijd is, maar ook het, het landschap dat vandaag weg is, om die terug een plaats te geven. En dat zien we hier in die foto in Bretagne eigenlijk heel mooi. Links, rechts, overal water, dat met zijn eigen wetmaatigheden heeft vloed uh, uh, Verschillende andere drogere stukken, vogels, etc. Dus, Ter illustratie kunt u misschien een foto nemen op de Oosterhoever in Oostende, als u aan het eind van de nieuwe zeearm gaat, hè, die de haventoegang ontsluit, en daar kijkt u naar... De duinen rond het Militair Hospitaal. Ja. Dan hebt u ook die perceptie van een zicht op het land vanuit de zee. Ik nodig iedereen uit om eens te gaan kijken. Goed, de volgende. We gaan het hebben over Caspar. En uh, we krijgen de hulp van Luc van Damme, die iets weet over de kustverdediging. Ik zal je pad effenen en ik zal je plan eventjes in uh, drie zinnen... Samenvatten. Uh, op de tentoonstelling staat een schitterende foto. Een foto van een betonnen muur. Jullie hebben dat beeld allemaal gezien een tijd geleden toen die vloedgolf in Japan het land overspoelde. En de muur was niet hoog genoeg. Op het congreslitoraal, toen je collega dit project voorstelde, was daar een Japans professor die over die tsunami vertelde. Het was een Bangelijke uiteenzetting. Niet alleen omdat een Japaner die Engels spreekt bangelijk is, maar vooral om wel van, omwille van een tabelletje dat hij liet zien. En hij liet een tabelletje zien waarin de ene kolom de hoogte, hypothetische hoogte van de keermuur stond en aan de andere kant het aantal doden. Dat was een, echt een hallucinant beeld. En ik zie in dat beeld van jullie, die muur zal toch nooit hoog genoeg zijn. Dat is een uitzichtloos spoor. Tegelijk willen we wel ons patrimonium verdedigen. Maar we kijken altijd naar die zee. En zoals de eerste spreker ook al zei, dacht ik, of was u het. Het is niet alleen van de zee dat het komt, maar het komt ook van de rivieren. Onze rivieren, die regenrivieren zijn, die zwellen aan. Als de zee hoog staat, zit men in Antwerpen ook naar de Narduinen te kijken. En dus het is niet met de zeewering dat je die rivieren... Ga binnen de perken houden. En jullie optie is om terug te gaan naar een historisch model, dat van de polders, die bestaan uit overloop,bassins, bij manier van spreken, waar je gaandeweg dat groeien van het van aanwassen van dat water kunt opvangen. Nu, persoonlijk vind ik dat zo'n mooi beeld. Het is misschien conservatief, het is historisch. En in zijn helderheid vind ik het... Ja, vooruitstrevend. Waarom staat dit niet in Vlaanderen in actie? Hebben jullie geen firma die kan lobbyen voor jullie? Misschien moeten we straks tijdens de receptie eens kijken of er iemand wil inspringen. Of hoe ziet u dat? Ik ga het toch even kaderen. Dit voorstel is het resultaat van een ontwerpend onderzoek. Binnen het CASPAR-onderzoek, Dat is een wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering. En het uitgangspunt van het ontwerp onderzoek was om een andere ontwerpoplossingen te bedenken dan het huidige masterplan voor de kustveiligheid. Dus het huidige masterplan voor de kustveiligheid gaat eigenlijk uit van het versterken van één lijn, zijnde de huidige dijk. Natuurlijk, de zee is een dynamisch systeem, met de eb en vloed, maar ook met. Erosie van stranden en aanwas van, van zand. En, en, het, uh, het, uh, het en het hele dynamische systeem tracht men in feite um, ja, uh, vast te leggen. Dus de erosie tracht men tegen te gaan door zandsuppleties En zelfs waar spontane duinvorming ontstaat, gaat men die terug met bulldozers weghalen. Uit angst dat het effectief onder het tuinendecreet zal vallen ooit. Dus heel dat de dynamiek uit die harde lijn wordt gehaald. En we hebben eigenlijk ontdekt tijdens het onderzoek dat er achter die harde kustzone die er vandaag is, heel veel lineaire infrastructuren liggen. Zoals snelwegen, fietspaden. Groenbermen, uh, spoorwegbermen, spoorwegbermen groenbermen langs bedrijventerreinen, geluidswallen. Uh, en dat mocht je al die lineaire infrastructuren die je hier rood ziet aangeduid eigenlijk op, op de kaart, mocht je die allemaal met elkaar kunnen verbinden en een zeewerende functie kunnen, krijgen, uh, kunnen geven, dat je in feite één grote superdijk daardoor creëert. Allee, of één groot raamwerk van allemaal dijkinfrastructuren die tezamen functioneren als een superdijk... En dat ook en die, functioneert in functie van de druk, in functie ja, van en de Ja, en die noodzaken. eigenlijk een, een antwoord geeft op, op... Want klimaatverandering is twee, twee ledige. Je, je hebt de superstormen die van zee komen, maar je hebt, en dat is nog een veel groter probleem, de, de enorme waterstroom hè, uit de rivieren die eh, bij hoogtijden in zee kunnen geloosd worden en die eigenlijk heel het achterland blank kunnen zetten. En eigenlijk heel dat raamwerk van dijksjes met gecompartimenteerde eh, velden ertussen laat eigenlijk toe om die water uit het achterland te bergen, maar tegelijkertijd de, de stormen vanuit zee op te vangen. Dus in plaats van één grote dijk is het eigenlijk een, een platgelegde ladderstructuur. Ja, ja. Dat is het, het concept erachter. Waarom het niet, ja. geen doorwerking heeft gekregen? Ja, het, is, um, het is natuurlijk veel eenvoudiger, beleidsmatig, om één infrastructuurproject ja. te bouwen. Ik denk dat... Ik denk dat u daar. Misschien u bent daar. Uh, ja, dat is de reden waarom dat jullie samengebracht hebben, omdat Dan u daar uh, toch een tijd mee bezig geweest bent. Ik denk dat u ja. ook vrij bent om te spreken. Uh, zeer vrij, maar ik was, ik was dat vroeger ook. Ja, ook. ja goed. <laughs> dus maar ben, het... ik denk dat een deel van die ideeën ook in het sigmaplan van de schelden en zo, dat daar misschien ook Misschien in het, delen... in het uh, sigma-plan, misschien minder uitgesproken, maar in. Uh... Ik weet niet of de mensen weten wat het sigma-plan is. Ja, naar aanleiding van de stormvloed in 1976 heeft men beslist om een Sigma-plan op te bouwen, in analogie met het Delta-plan, de Sigma Nederland. van Schelde, Delta kwam uit Nederland, om dus de dijken te versterken. Dus maar sinds 76, ja, niet, niet nee. allemaal verhogen, en vooral verhogen, maar ja. nu versterken. versterken. Wat al, wat al een eerste punt is, alles evolueert in zo'n groot project. Ja. En u zegt, ja, hebben jullie niet iemand om te lobbyen? Zit dat niet in een of ander programma? Ja, lobbyen is geen vies woord. Hè. We, we, we, hier zijn we nu maar het is aan het lobbyen. daarom dat vraag, kunnen we hiervoor lobbyen? Hier zijn we zijn nu aan het leuk. lobbyen. Hè. En het zit eigenlijk wel, maar niet zo uitgesproken, in, in Vlaanderen in actie via het project Vlaamse Baien. Het is natuurlijk zo dat... Ja, het de, komt een beetje anders over toch, hè? Ja, het komt anders over. Dat is de perceptie. Het is daarom dat initiatieven als deze van deze avond zo waardevol zijn. En we moeten de gemeente feliciteren dat ze zo'n initiatieven durft nemen. En ik hoop dat ze dat in de toekomst op zeer regelmatige basis blijven doen. Want wat verkopen we hier? Ideeën. Het gaat niet over concrete projecten, maar over ideeën. Maar goed, het zit dus min of meer in dat project Vlaamse Baaaien. Maar de overheid vertrekt. Ja, van een, van een soort kennis die bestaat. En de kennis die bestond in 1953 als de ja, eerste doorbraken, We gaan dat allemaal goed, sterk, beton mm -hmm. enzovoort. Maar de ideeën ontwikkelen. Uh, wij, ik, ik spreek nog altijd over wij als ik over de overheid ben. Dan moet ik me excuseren. <lacht> Beroepsmisvorming. Maar het, het is natuurlijk veel eenvoudiger om u daaraan te houden... ...dan om grote nieuwe theorieën te ontwikkelen... ...zoals uh, dit. Uh, waarom? Om, omdat we met een bestaande infrastructuur zitten. En uh, uh, ja, we kunnen altijd wel een keer zeggen... Uh, ...we moeten uh, meer drastisch optreden... ...via vergunningenbeleid kunnen we dat sturen... ...maar dat is allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan... ...omwille van het feit dat we in een democratie leven. In China zou men dat kunnen doen, alhoewel het is ook aan het veranderen. Maar... Uh, ja, we gaan voor een stuk inderdaad terug naar de middeleeuwen. Eh, want u verwijst naar Autostrades, maar ook de Graviansdijk, de Sint-Holendischdijk. Eh, ik heb mij laten vertellen dijk. dat de kust recht is, door, dat begonnen is in de negende eeuw. Met ja, de, ik, een volgende... ja, twintig eeuwen geleden was zij ook ja. al min of meer recht. Ja. Waarom onze kust? Omdat we maar zo'n klein stukje ja. hebben. Eh, 67 ja. kilometer, eh, je er zo door. Maar het is een, een, een ontwerp dat... Ja, onmiddellijk aansluit bij wat bestaat en, en dat in die zin gemakkelijker misschien te verkopen valt dan uh, het vorige project bijvoorbeeld, waar dat je met nieuwe structuren uh, dwars op de stroming in de zee in gaat en uh, hoopt uh, om daar, uh, laten we zeggen, alleen hoopt dat het goed uitkomt. Dat is eigenlijk bijna het tegengestelde van werken met de natuur, dus een beetje werken tegen de natuur, maar goed. Het is ook een idee, alle ideeën ja. zijn waardevol, we moeten ze een kans geven. Ja, en misschien is er niet één idee voor heel de kust, maar zijn er verschillende ideeën die gecombineerd kunnen worden. Dat is, dat is inderdaad zo. En heel dikwijls komt men op basis van twintig projecten dan tot één finaal project, dat ja, voor een stuk de, de fouten of de misvattingen die in bepaalde zaken zitten kunnen oplossen, door bepaalde goede ideeën samen te brengen. Als men de A11 ontworp, was ik ook in een van de vele groepen, want we hebben ongeveer 100 vergunningen nodig en dat moet allemaal in werkgroepen bekeken worden. Bij de constructie van de A11 heeft men op zeker ogenblik, tussen, op grondgebied Dutzeelen, die nieuwe A11 op palen gezet. En ik heb dan de opmerking gemaakt: ja maar waarom maken we hem niet op een dijk? Dat is een tweede zeewering. Uh, maar nee, het landschap is open, het moet open blijven. Maar uh, 50 meter daarnaast rijdt de trein naar Knokkenhijst ook op een berm. Allee, het is, sommige dingen zijn zo evident, ja. maar ja... Er is dikwijls de, een defasering. En, wij, ja, en je uh, hebt uh, tijd nodig om dat, uh, allee, om dat duidelijk te maken. En helaas uh, heb je heel dikwijls een, uh, ja, een zware incident nodig om, om eigenlijk een een, een een schok teweeg te brengen. Mm. Dat is ook in Japan zo, hoor. Ja. Uh, natuurlijk, ze kennen daar al duizend jaar de tsunamis, ja. maar het is ook niet van de eerste mm. keer dat ze een muur van zes hebben. Plus dat zet, hun hoor. omstandigheden anders zijn. Zij hebben geen polders uh, achter, het zijn bergen nee. die erachter nee. staan. Nee. Terwijl ja. we hier toch een bijna een natuurlijk, Juist, uh, die... natuurlijke mogelijkheid ja. hebben om, om te bufferen. Ja, uh, heel waardevol, want inderdaad, droogte is een groot probleem. Als je weet dat uh, in West-Vlaanderen heel veel groenten geteeld worden uh, uit, uh, productieve landschap dat belangrijkste ook. exportproduct van Vlaanderen. Eh, voilà. voor eh. mensen die het niet weten. Maar eh, op, op zo'n kleine kust zijn er inderdaad maar een heel beperkt aantal plaatsen waar je de link kunt maken van de zee naar de polder, hè. de uitkerkse polderen bijvoorbeeld. Maar ja, ik zeg het, 66 kilometer is echt niet veel. Hè. Maar in ieder geval, u ziet daar ook wel uh, de, de, de waarde van in van dat soort plan? Uh, ja, absoluut. Of, ja. En is dat iets ja. dat moet gecombineerd worden? Of, niet, is, of, uh, de, of is dat een proces dat, de, dat zal lopen en, en wel zijn beslag vinden? De slogan S en, en feiten... Hard als het moet, zacht als het kan. Ja, maar maar ik was op zo'n congres en ik heb nee. hard als het kan, als het moet, maar het ging alleen maar over zandspuiten en betonstorten. Veel ja. zaks heb ik niet gehoord die dag. Dat is het verschil tussen de slogans en de uh, werkelijkheid. Uh, ja, Maar je mag ook niet proberen om, uh, uh, uh, om, om doof te zijn voor bepaalde zaken uh, en, uh, en, en niet auditief voor anderen. Ik vind juist de goede woorden. Maar... Ja. ja. Ik zou eens willen... Wat ik ook nog wou zeggen... ...naar ook eens willen vragen... ...hoe hij staat tegenover zoiets op het vlak van natuur. Wat ik ook nog wou zeggen... ...als ik naar de kust kom, zie ik wel nog de natuur... ...in tegenstelling tot onze jonge ontwerper... ...die de natuur niet ziet, maar... ...spring op uw fiets en, en rij je twee kilometer... ...naar Ramskapelle en zit midden in de natuur... ...als ze naar Knokken komt. Hè. Ik wil hier geen publiciteit maken voor Knokken... De volledige Vlaamse kust is goed, hè? maar dat is toch nog... We brengen Hul dan de fietsroutes aan de kust. Wel, in de ongetwijfeld is in dit project wel die aandacht voor die, voor die polder ook. Dus uh, op dat vlak spreekt mij dat wel iets meer aan dan het vorige natuurlijk. Um, ook omdat, ja, dat is misschien niet duidelijk, u spreekt van uh, het feit dat veel van die dingen aanwezig zijn... Maar hoeveel, is er dan, hoeveel zou er dan nog moeten bijkomen? Is dat in percentages? Is er 80% aanwezig? Is er, is er 60% aanwezig? Heb uh, je daar een studie aandacht aan besteed? Ja. We hebben dat effectief onderzocht. Hè. We hebben zelfs een heel gismodel gemaakt van, van de, de, de robuustheid van elk compartiment. U hebt over groeit... de bufferende capaciteit ja, een ja, beetje ja, ja. ingeschat. Ja, maar um, ik denk dat het nu over 80% zal gaan. Ah. Wat reeds aanwezig is. Hè. Nu, dit is natuurlijk een vollediger project. Dat is ook logisch. Het stoelt op een ja. studie die al vier jaar. Het is ook een andere benadering, is, uiteraard. uiteraard. Ja, Vandaar dat men ook met veel meer andere dingen heeft kunnen rekenen houden dan, dan, dan ja, puur ar architecturaal. dat het ja, ja, ja, ja. spreekt ja, ja. vanzelf. Nu, ook dat is de verdienste van deze tentoonstelling: dat is dat ze totaal ja. verschillende benaderingen en, en, en beelden oplevert, waardoor dat we juist ons onze gevoeligheid ervoor. Uh, kunnen ontwikkelen. Willen we een dienst sluiten? We gaan pleiten voor de eilanden, voor knokken, als zij ook een beetje hiervoor pleiten. He, dat is een win-win situatie. We, he, we kunnen misschien uh, al onze krachten bundelen om toch tot één echt robuust plan te komen waar iedereen goed van is he, en waar ook de natuur goed van is. Oké, okay, dat is goed. Uh, heb je nog uh, dingen te vertellen over dat project die, die, uh, die hard vallen? Uh, omdat je vindt dat er niet genoeg aandacht aan gaat ofzo, of zo? Uh... Een buffering doen we al langs ja. de enige rivier die we hebben in, uh, ja. in Vlaanderen, de IJzer. De ah, sorry. Nu ja. <laughs> weet, in, in Gent loopt de Nee, nee de, de definitie van de rivier is dat hij uitmondt in de zee van het land. Vandaar ja, ja. de ja. IJzer is de rivier. Ja. Uh, maar ook daar sta je vast dat... 10 centimeter water in de ijzerbroeken, zoals ze heten, he, uh, ijzerbroeken om water te bergen, dat dat al in bepaalde sectoren, he, de landbouw om ze niet te vernoemen, tot onoverkomelijke problemen aanleiding heeft. He. En als ze dan bepaalde van die elementen die bestaan wel ophogen met soms maar 20, 30 centimeter, dan ja, is uh, het is moeilijk. Nu, dat heeft ook te maken, u zegt het is een kort stuk kust. Het is ook een klein land en we zitten met heel wat mensen bij elkaar en we zitten met heel wat aanspraken. Ja. Het is alleen, niet alleen natuur, landbouw. We globaal, onze economische activiteit ontwikkelen. Globaal kun je zeggen dat er ruimte tekort is. Hè? Het is misschien een beetje raar, maar in Vlaanderen is er eigenlijk ruimte ja, ja, tekort. de nou, druk is drie keer zeker ons land. Ja, vandaar dat uh, oplossingen die ruimte zoeken. Uh, aan de waterzijde ook wel heel waardevol zijn. Ja. Nou, dat is dus ja, ja. ook niks nieuws. Hè. Men doet dat overal. Hè. Ja, nee, nee, nee. Maar, uh, maar ja, had zeggen... u in uw model ook iets over de vlakte van de Raan? Of wat was, het? Was, was dat ook iets uh, waar u rondregen? Misschien is het... Uh, ja, ik kan wel even... dat het misschien een link kan leggen met wat Naar het in, in de zee ja. gebeurt. Wel, ja, dus dit, dit onderzoek, het Caspar on gaat eigenlijk over, over verschillende gebieden. Een deel ging over de Kempen, een deel over de kust. En binnen de kust is een deel gegaan over de, de polders... De polders. Maar hebben we hebben ook onderzocht of er geen um, uitbreidingsmogelijkheden zouden zijn of oplossingen zouden kunnen bestaan om uh, uh, eilanden voor de kust te leggen. Zoals het plan van de Vlaamse baaien in feite doet. Ja. En een van de opties die we hebben onderzocht is om in plaats van voor de Belgische kustlijn uh, kunstmatige eilanden te leggen om misschien een deel van de vlakte van de Raam iets te verhogen waardoor je plots heel veel voordelen kan combineren um, het idee van de Vlaamse baaien is dat je een superstorm kan breken door een eiland voor de kust te leggen, waardoor je eigenlijk je huidige kustlijn kan versterken. Stel dat je dat ter hoogte van de vlakte van de doet, dus dat is eigenlijk het driehoekige eiland in de monding van de Westerschelde, dan kan je daarmee niet alleen de storm breken ten opzichte van de kustlijn, maar zou je ook de tijamplitude van heel de Westerschelde ook kunnen dempen. Want het probleem vandaag, en dat is eigenlijk ook heel het uitgangspunt van het sigmaplan voor een stuk geweest, is, je hebt de Westerschelde, dat was een, een estuarium. Maar men heeft dat systematisch ingepolderd en systematisch uitgediept. Waardoor dat je eigenlijk een ja. soort snelweg krijgt, die ook nog eens staps toeloopt, tot in Antwerpen en hogerop. Waardoor dat eigenlijk je getijgolf vanuit de, de, de zee altijd maar wordt opgeduwd en, en hoger en hoger komt. Het dus geen dat tijverschil is, het is ook geen voor Belgisch. Alleenstaand feit, de Loire, kent hetzelfde, heeft een niveauverschil van 10 meter in Nantes. Helemaal ja. zo, zo diep het land in. Ja, ja, het is ja. gigantisch. Ja. Door de uitgraving, en dat heeft zelfs impact gehad, want de hele Loire-streek is een cultuurstreek op vlak van voeding enzovoort. En door het uitdiepen van de rivier, om de haven toegankelijk te maken, zijn de sociale contacten overheen de rivier doorbroken omdat de stroming zo hard wordt zo, ja, op de rivier, ja. dat de mensen hun contacten niet meer kunnen onthouden. Dus ja. ik vind dat we in al die aspecten, toch ook eens uh, ja. het menselijke aspect en de, de menselijke beleving, uh, ook moeten in rekening brengen. Want ja. die, dat heeft allemaal heel veel impact op, uh, op ons leven. Zeker van mensen die in die streek ja. Ja. Ja, dus, dus Vandaar hè, was ons voorstel, als we een van de eilanden meer naar de vlakte van de Raan zouden, of de vlakte van de Raan iets zouden... Ja verhogen, dan zou je eigenlijk die tijgolf, die binnenrolt kunnen, kunnen rekenen. Wat ook uh, in Hamburg gebeurt. Daar zijn ze iets ja. met een soortgelijke onderzoeken aan het doen. Oké, okay. okay. we gaan van de polders naar de diepzee. Met uh, onze volgende twee gesprekspartners. Frederik en Charlotte. Uh, ja, ik moet weer... Uh, met een vraag beginnen. Uh, je kunt de tijd nemen om een beetje het idee te ontwikkelen, maar als ik zo een beetje kijk naar al onze historische havens, uh, ik zie dat die ergens in een lagune liggen of in een estuarium, en zo, is dat wel een slim idee om echt in het midden van de zee, in het midden van al die stormen die, zegt men, naar ons afkomen, om dat daar te gaan leggen. Is de nood aan overslag niet een beetje vervelend? is misschien te laag bij de grond, mijn vraag, maar ik zie ook havens met spoorlijnen enzovoort. Missen we daardoor geen schakel in een economisch ding dat achter de haven ontwikkeld wordt? Want de haven staat niet alleen. Of hadden jullie een andere setting in de geest waarmee dat je een punt wil maken? Ja, liefst. Ja, hij staat aan. Perfect. Ja. Um, dit ontwerp heet uh, Diepzee en gaat eigenlijk over twee dingen tegelijkertijd. Enerzijds over de diepzeehaven die zich in zee bevindt, maar anderzijds, en dat is hier eigenlijk ook afgebeeld op, deze, op dit logo dat we gemaakt hebben voor deze tentoonstelling, omgekeerd, wat gebeurt er dan allemaal op het land? Dus, uh, die idee is eigenlijk dat een diepzeehaven eigenlijk een motor kan zijn of een soort veruitwendiging van een maatschappelijk debat of een tendens die zich zal waarmaken in de toekomst waarbij je eigenlijk een nieuwe vorm een nieuwe haven produceert in de, in de zee. De zee, we hebben dat hier ook heel abstract gehouden, dat zou eigenlijk op verschillende plaatsen mogelijk kunnen zijn. Nu, vanuit het bureau zijn we eigenlijk heel vaak bezig met het nadenken over systemen. Systemen die eigenlijk het territorium overschrijden. En in die zin zijn we eigenlijk gaan nadenken van, kijk, die... Containertrafiek, want onze haven zet eigenlijk heel specifiek in op containers. Een soort een groeiende markt die eigenlijk exponentieel toeneemt. En waar er echt een kiem zit om nieuwe infrastructuur te gaan bedenken. Dan is het eigenlijk de constatatie gekomen dat die schepen constant groter worden. Die zijn vandaag 350 meter en groter, maar die worden nu al 400 meter, 420, enzovoort, enzovoort. Dus er treedt een probleem op dat die havens eigenlijk niet meer tot in Antwerpen geraken. Ja, het zal wel lukken met wat uh, baggerwerken, maar uh, misschien zijn er op een bepaald moment wel uh, keuzes die moeten gemaakt worden. Uh, ander soort keuzes om die grootschalige containers op een ander punt samen te brengen. En dus, ons, wat doet ons Diepzeehaven vanuit het nadenken over het mechanisme, vanuit het nadenken over het feit dat er uh, steeds grotere havens ontstaan? Denk maar aan Shanghai. Shanghai is een haven die ongeveer. Uh, op Google Earth nagemeten natuurlijk, 5,5 kilometer lang is. Onze haven heeft een omtrek van 4 x 6, 24 kilometer. Een behoorlijke brok in de zee. En vormt eigenlijk een speerpunt, een nieuw punt in de zee, waar die grotere containershavens zouden kunnen naar toevaart. En vanaf dat punt ontstaat dan eigenlijk de mogelijkheid om via kleinere bootjes het land te gaan bevoorraden. Nu, uh, ons aandachtspunt vertrekt niet vanuit we willen een diepzeehaven maken. Nee, omgekeerd. Het vertrekt vanuit de constatatie dat er waarschijnlijk in de toekomst nood zal zijn aan een dergelijke grote infrastructuur. En dat die waarschijnlijk ook niet direct op het land te vinden zullen zijn. Uh, uh, ik denk uh, Of alleszins uh, misschien een heel ander soort ruimtegebruik krijgen. Uh, denk bijvoorbeeld aan Antwerpen. Uh, in het begin Antwerpen en haven zijn twee dingen die heel hard op elkaar verbonden zijn op een bepaald moment groeien die dingen zo hard dat die van elkaar loskomen en eigenlijk de betekenis van stad en haven twee verschillende identiteiten worden. Twee verschillende identiteiten die eigenlijk daardoor ook de locatie loskomt van de locatie is dit wel de plek Dus wat stellen we eigenlijk voor? Is dat we door een schaalvergroting op zee eigenlijk een groot massa aan bulk aan containers zouden kunnen gaan verzamelen. En vanaf daaruit... Het zou België kunnen zijn. We hebben dat ook hier heel bewust uh, niet getoond welke land dat zou kunnen zijn. Het Zou even Frankrijk, Duitsland of, uh, of Engeland kunnen zijn in die zin. Um, uh, maar wat was het punt? Uh, Kijken af. Ja. Dus die verbinding dan maakt met. Uh... Maar die dus de verbinding maakt en op die manier. Um, ja, een nieuw distributienetwerk organiseert op het land. En eigenlijk daardoor ontstaat er een opgave op het land die heel hard gaat van verschillen. Een andere blik, een ander leeskader om te gaan kijken naar het territorium. Ja, opeens ontstaan er misschien kansen die maken dat we veel actiever kunnen gaan inzetten op ons watersysteem. Het is misschien een tendens die zeer uh, haalbaar is. Hè? We zitten in een transitieperiode waarbij we eigenlijk sowieso moeten gaan nadenken over duurzamer, uh, nadenken over transport, duurzaamheid, over energie enzovoort. enzovoort. En die, wat opvallend is, is dat ons, uh, onze Vlaamse centrumsteden, de meeste daarvan toch, behalve Wilkennis en die Klaas, eigenlijk heel hard bepaald zijn door water. En kijk naar Gent, kijk naar de graslijn, kijk naar de koorlijn. Ja, dat zijn eigenlijk structuren die daar vandaag te rapen liggen. En iets uh, wat heel bijzonder is eigenlijk in die uh, in die evolutie van hoe we kijken van de stad naar het water, is opnieuw die graslijn. Ik weet 25 jaar geleden, toen ik nog klein was, op dat moment um, um, kon je parkeren langs de graslijn. kon je rijden langs de graslijn. Vandaag is dat eigenlijk aangericht als een publiek domein. Heel het centrum is um, recent helemaal vernieuwd. Het is een voetgangersgebied geworden en dat is op 25 jaar tijd gebeurd. Dus als je een maatschappelijke verandering zou kunnen loslaten, of, of als je die transitie en het nadenken over een duurzamer distributiemodel zou kunnen gaan loslaten, ja, dan bestaan misschien op heel korte termijn kansen in onze steden om opnieuw dat water te gaan inzetten. En als die maatschappelijke verandering gebeurt, en uh, we hebben het daarnet even over gehad, wat is de tijdslijn, waar denken we dan aan? Ja, misschien... ik stel voor dat we dat gesprek nu ook verder zetten, dat de mensen er ook iets aan hebben. Maar... Okay. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ja. Ze blijven allemaal zitten, want er is een receptie ah, ja, oké. Okay. Okay. Oei. Ja. Maar ik ga het even afwerken. In die zin denken we dus dat er op korte termijn kansen kunnen ontstaan rond ons Waterwegennetwerk. En misschien wel omgekeerd. Misschien zal van daaruit de kans bestaan om een diepzeehaven te maken. Misschien moeten we die niet eerst bedenken om dan ons steden opnieuw te gaan bevoorraden. Maar misschien is dat een tendens die langzaam zal vorm krijgen. En dus de diepzeehaven zal nodig hebben om dit waar te kunnen maken. Uh, Charlotte, jij hebt een mooie kaart samen met collega's gemaakt. Uh, die Future Commons 2070. Ik zeg het in het Nederlands, Dat, is ja, dat is... mijn tongval in het Engels lijkt op steenkolenengels. Dus. Uh, daar zit ook een diepzeehaven in, maar ik denk dat het een andere is. Dat je daar uh, andere uitgangspunten voor had. Ja, um, op ons werk, de Future Commons, dat ook op de tentoonstelling ligt um, aan de ingang, weliswaar, um, is er, uh, dus, dus gebaseerd op een onderzoek van uh, enkele jaren die we in, in een multidisciplinair team gedaan hebben. En uh, waar dat we het oude idee van een haven op zee, want dit is geen nieuw idee, dit is uh, hier reeds in de jaren zestig, uh, Luc van Dam sprak er net ook over, maar ook professor Allaert uh, heeft er ook al uh, vroegere uh, tijden ideeën over naar voren gebracht en uitgetekend. Uh, dit is geen nieuw idee. Het interessante daaraan is, wenst men een haven op zee? En waarom wenst men hem? Dat lijkt mij belangrijk. Ik ben ben architect, maar ook stedenbouwkundige. Dus ik ga nogal vlug die vraag stellen. Waarom? Waarom een diepzeehaven? Waarom een diepzeehaven? En waar? Waar zouden we een diepzeehaven doen? En hebben we hem echt nodig? Is dat effectief zo dat we een switch moeten gaan doen naar een ander logistiek systeem en een ander soort economie? En uh, ruimte vrijmaken in Antwerpse havens. Uh, niet we dat we de linkerhoek aan het ontwikkelen zijn. Uh om eigenlijk een, een diepzeehaven. We hebben hem effectief nodig. En um, in de future comes hebben we weliswaar een diepzeehaven getekend. Het was wel um, in het idee dat er een, wissel, dat was een toekomstvisie, een toekomstverkenning, werd um, gekaderd in een Europese samenwerking. Het idee dat de landen internationaal meer met elkaar gaan samenwerken en dat er ook een willingis is van de overheden om ook samen te werken. En um, binnen dit idee bin, uh, is dus een diepzee, een noordwest-europeen Noord Diepzeehaven voorgesteld, eh, weliswaar buiten het eh, Belgisch deel van de Noordzee, op de grens met de Nederlandse zone, maar vooral geconnecteerd met de grote eh, internationale vaarroutes. En deze diepzeehaven zou dienstig zijn voor eh, eh, zowel Rotterdam... Eh, Antwerpen, maar ook Breskes, Gent en, en Terneuzen Zeebrugge. en Zeebrugge. Uiteraard ook Port of Londen en uh, Calais, Doever en, en etc. Um, waarom hadden wij deze diepzeehaven? Want dat is iets waar we naartoe willen gaan. Waarom wouden wij deze diepzeehaven Er zijn veranderingen in de scheepvaartroutes, scheepvaartroutes op komst. We zijn toekomstdenken aan het doen, er zijn scheepvaartroutes die aan het veranderen zijn en het kanaal blijft nog steeds een van de grote passages op die scheepvaartroutes en er, is enkele, er zijn noodzaken, er is een verschuiving, mogelijk op lange termijn, dat zal voorbij onze liefde. Lief, uh, Wanneer we gestorven zijn, maar misschien is er toch wel een, een noordelijke scheepvaartroute die over het Poolijs gaat gaan. Daar wordt nu al over gesproken, daar wordt nu al over gespeculeerd, eh, langs de Chinese kant. En eh, zou er een verschuiving zijn aan de betekenis van ons kanaal, dus het, het kanaal, zou wellicht wel een hub of een, een um, overslaghaven kunnen gebruiken. En de vraag is dan welk soort haven is dat dan? In die zin was ik uitermate geïnteresseerd om jullie ontwerpen te bekijken, omdat het eigenlijk een architecturale uh, zoektocht is. Heb ik te voelen? Ik ben een, beetje, uh, ben een beetje verveeld met de schematische voorstelling, omdat ik nou net denk dat ook als architect de dingen in globaliteit moet bekijken en alle aspecten en eigenlijk niet rond het territoriale moet gaan beginnen surfen, maar eerder juist gaan zoeken naar welke zijn de mogelijke van dergelijke haven. Dit wordt uiteraard niet één positie, maar dit is een debat dat moet gevoerd worden als men gelooft in de Europese samenwerking en als men gelooft, en dit is natuurlijk de vraag of dit een utopie is of werkelijkheid, dat, de, dat men capabel is om internationaal te gaan samenwerken en de willingness heeft om eigenlijk zowel Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge te gaan samen doen. En dit is de reden waarom dat wij een haven getekend hebben, om dit de debat naar voren te brengen. Uh, wij moeten nadenken. Er zijn marine ruimtelijke plannen waar dat men uitbreiding op de zeegaven, zeewaartse uitbreiding van de zeehaven tekent. Er zijn andere plannen waar dat men eigenlijk ook fantaseert en allerlei zaken op de zee tekent. Laat ons dan de discussie gaan voeren aan de hand van ontwerpmatig onderzoek over het belang en de wil en het waarom om iets in zee te gaan tekenen. Want u tekent een brok van 24 vierkante kilometer. Heb ik het goed begrepen? 24 vierkante kilometer. Uh, 86 40, 36? Ja, dat 36? Ah, is Dus uh, heerlijk. heerlijk, we tekenen iets op zee. Maar hoe lang hebben we erover gedaan om iets op zee te tekenen? Hoe lang hebben we erover gedaan om eindelijk de zeegebieden te gaan durven toe-eigenen? Willen we de zeegebieden gaan toe-eigenen? Is het wel een goed idee om de zeegebieden te gaan toe-eigenen? Dit zijn vragen waar ik denk een maatschappelijk debat over moet gevoerd worden. Kan men zomaar. Onze aardbol, 76% procent, uh, aarde, van de aarde is water, oceaan en zeeën. Kunnen wij die zeegebieden gaan toe -eigen? Voor de leefbaarheid van onze aardbol, 10 miljard mensen, kan de aarde de mensheid nog aan? Het zijn vragen, is het mogelijk? Hebben wij het recht om de zee te gaan toe-eigenen? En hebben wij het recht om gebieden te gaan toe-eigenen aan de zee? Het is een problematiek die heel sterk aan de orde is, die in de actualiteit zit. Het is uitermate belangrijk dat er dingen getekend worden op zee en dat er over gediscussieerd wordt. Is het nee. wel? In een globalere context en de consequenties ervan ook getekend. Worden? Want waarom? Zijn wij voor het visualiseren van zaken? Om door zaken te visualiseren, leert men nadenken over de consequenties. Ja. En gaat men, kan men een debat gaan voeden? Kan men spreken over die achterlandverbindingen? Wat, wat is men met een haven zonder achterland, achterlandverbindingen? Hoe zitten deze achterlandverbindingen in elkaar? Het zijn vragen waar we een debat over moeten voeren. En de eerste stap is tekenen, uiteraard, omdat we dan kunnen praten. Ja, jij wilde daarop reageren. Kort, ik ga daar kort op proberen te reageren. Ik denk dat. We volledig akkoord met hetgeen dat geponeerd wordt dat de zee een bijzonder goed is en dat we daar heel gepast moeten op reageren. En dus ook dat onderzoek moet blijven gebeuren en op verschillende manieren om daar uiteindelijk een soort zo breed mogelijk project uit te distilleren. En waarschijnlijk zal dat ook nooit kunnen contradictie. Maar wat heel interessant is aan de zee, vinden we, is dat eigenlijk grenzen daar volledig vervagen. Dat bestaat natuurlijk. We hebben die territoriale wateren, maar die zou je toch op een of andere manier kunnen gaan opgeven. Eigenlijk is de zee net dat soort van enorme vlakte waar je eigenlijk landen heen, bijvoorbeeld in een Europese gedachte, een nieuwe plek zou kunnen gaan installeren. En we gaan er eigenlijk vanuit dat die, die diepzeehaven een soort speldeprik is. Maar een heel duidelijke identiteit en een aanzet om samen te gaan nadenken over de zee. We, we, we hebben in het ons voorstel verschillende plekken trachten te geven voor het, de, de Belgische kust. Ook omdat de tentoonstelling is hier. <lacht> en, en ook heel belangrijk omdat dat is dus ongelooflijk de, de, de territoriaal water van aan België, zijn gemiddeld maar 20 meter diep. Dat is dus ongelooflijk weinig. Kijk, voor Monaco, daar, daar, daar stuikt dat de diepte. Dus je zou hier eigenlijk eh, op een heel eenvoudige manier constructies kunnen gaan bouwen op zee. Eh, de vraag zal natuurlijk zijn hoe en wat, maar wat ons daarin aanspreekt, is dat is ook een beetje wat die tentoonstelling gedaan heeft. Hè. We hebben een beeld gemaakt. We hebben... We hebben eh, in een vorig onderzoek, in Via Veritas, dat een inzending was voor de Biennale Venetië, een onderzoek gedaan naar mechanismen. En eigenlijk die tentoonstelling nu is daar een soort voortbouwen op. Maar wat wij eigenlijk heel tof vonden van die tentoonstelling, is dat dat een keer een beeld wordt. En dat is hetgeen dat je zegt, dat is een soort van ontwerpend onderzoek. Het kristalliseert en er komt een heel ander debat op gang. Dat misschien niet meer gaat over die routes maar of een andere piste raakt. En ik denk dat, euh, ik zou er misschien mee, mee, mee afsluiten, want ik maak ook ja? lange, lange antwoorden. Dat <lacht> was <lacht> de vraag ook weer. Dus euh, ja, ik denk dat dus de common van de zee, hè, zoals euh, Charlotte definieert ook in, in de studie. En de, de idee van een Europese haven in die, in die kommen, een common kan zijn. Als ik, het, als ik de definitie van uw, uw studie natuurlijk juist. Maar, ja, maar dat stelt eigenlijk een vraag die zich doorheen alle projecten afspeelt, maar op een verschillend schaalniveau. Als je het Kasparkproject ziet, zit je daar ook met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die je neemt. Als er iemand zijn ding van de weg of van de berm niet in stand houdt, dan werkt het systeem niet. Als je een kustverdediging op één plaats niet, uh, niet in stand houdt, dan heb je geen kustverdediging meer. Het is, uh, uh, mag 70 kilometer goed zijn en 20 meter slecht. En, uh... Europa is ontstaan uh, vanuit economische gedachten ook. Hè. Ja. Uh, dit is een project dat daar volledig op inspelt. Dus Van ja. steen en kolen, als ja. ik me nog kan herinneren. Ja, ja, ja. Uh, dit is misschien niet uh, zo onrealistisch om daar meteen over te gaan nadenken. Ja. Ja, ik, vind, ik vind het bijzonder interessant ook dat um, door over kustvereniging te gaan denken en over Westerland, dat men eigenlijk de economische dimensie en economische redeneringen uh, naar voren brengt. En dat architecten proberen dit te verbeelden. Ik vind dat jullie het meestelijk verbeeld hebben ook door de stad, daar een stad in te programmeren. En daar een stukje stedelijkheid in die doet. Waar ik natuurlijk daarnet in het gesprek had: waarom doen jullie dat? Waarom nemen jullie ook het imago, het beeld, de beeldvorming en de architectuur over van een architectuur van de jaren zestig, terwijl u eigenlijk heel futuristische ideeën aan het doen bent? U bent een diepzeehaven aan het construeren. Uh, Kansotange deed het in de baai van Tokio voordien op een heel structuralistische manier. U doet het op een heel architectonische manier, namelijk als een, een plaat die in een geheel moet geconstrueerd worden, anders werkt ze niet. Uh, op welke manier uh, wenst u daar dan mensen te huisvesten? Dit is uitermate boeiend. Het <lacht> is <lacht> dus maar een vraag, denk ik. Op welke man? <lacht> misschien de, de zoveel vernoemde jonge gezinnen met kinderen. Die zijn uh. zeker welkom. <lacht> zeker welkom. <lacht> uh, wat boeiend is aan zo'n haven, uh, we hebben dat erachter te berekenen. Hè? Uh, zo, zo, uh, ja, hoe begin je eraan? We hebben gewoon gezegd, kijk, we nemen de tien grootste havensteden rond de Noordzee. We kijken, wat is hun um, debiet aan containers dat zij vervoeren per jaar? Of, of alleszins aanvoeren en afvoeren, de balans daarvan. En um, tel dat op. Uh, dan heb je gezegd, oké, okay, een container die verschuift waarschijnlijk... Op, die mag er niet langer dan een week blijven. Anders is het dan een container die niet veel Anders is het een blijkt. kunstwerk. Ja, bijvoorbeeld. Die blijven langer. Um, ja. En op dat moment, uh, je zegt, well, kijk, ja, dat geeft een bepaald debiet... Er bestaat dus een vademecum voor het ontwerpen van diepzeehavens. Ongelooflijk, ik heb dat dus gevonden. Daar op basis daarvan de vierkante meters bepaald. En eigenlijk ook omgekeerd gezegd, van kijk daar heb je zoveel boten voor nodig. Grote, die aanmeren, en zoveel kleintjes nodig, die aanmeren. Nu, voor de Noordzee eh, komen er dagelijks, eh, gisteren nog opgezocht, eh, 685 boten voorbij de Noordzee. Voorbij, voorbij, voorbij onze kust. kust. 300, 200.000 300.000, 300.000, dus 250, tussen 250.000 gemiddeld boten per jaar. Dat is een enorm debiet. Ja, die zijn onderweg, die hebben misschien ook wel zin om aan te meren, om gebruik te maken van die plek. En daarboven werken daar nog eens waarschijnlijk een massa mensen op zo'n plek. We hebben ook gezien dat containers eigenlijk vaak voetloos zijn. Hè? Die, die worden verscheept, die belanden ergens en wachten eigenlijk op een nieuwe verkoper. Iemand die eigenlijk die, die bulk weer wil meenemen en verder wil gaan vertransporteren. Ja, je kan dat zien ook. Ja, het is niet zichtbaar hier. Maar een van onze ingrepen daar ook is een soort um, trade center. Ja, we hebben het in de vorm van een agora voorbegeven. Ja. Een soort um, archetype. Iets dat heel simpel herkenbaar is. En eigenlijk ook weinig ontwerp heeft uh, gevraagd. Ook omdat we dat debat niet willen opstarten. Maar een soort van heel duidelijke icoon die zegt van kijk, daar zit, die mensen wonen daar dus ook nog eens. Dus nog komen. Wordt. Uh, dus die tellen we er ook nog eens bij. En dat geeft eigenlijk allemaal samen dat we daar misschien wel mensen moeten gaan huisvesten. We hebben daarvoor een stad ontworpen. Uh, een stad van ongeveer 800, 800 meter, waar je eigenlijk op een vlotte manier... in uh, New York. Maar ja, zoiets. Maar uh, dat je eigenlijk de auto niet moet gaan gebruiken, dat is het groot mm. verschil. Je kan daar met Je komt daar ook toe met de boot. Dat is een heel andere conditie. Je, je meert aan aan de rand. Je komt in de stad en je kan daar... De stad is niet georganiseerd via, via straat, maar via pleinen. Dus een stad die als je kijkt op de maquette, zit er geen stratenpatronen in, maar gewoon pleinen. En mensen meer aan aan de rand van die stad. Nu je kan gaan denken van: moet je die stad dan helemaal gaan organiseren? Moet je dat helemaal afmaken? We hebben al genoeg voorbeelden gezien in de geschiedenis, waar dat blijkt dat een afwes stad misschien niet de perfecte stad is. Maar wat eigenlijk net boeiend is, is dat opnieuw die vorm van dat ding. Een soort nieuwe vierkant, een mooie vorm. Maar heeft opnieuw 4x800. Dus dat vierkantje daar in het ja, ja. midden van die kam. Het oog van het, van het beestje. Ja. Dat is ongeveer 4x800 meter opnieuw. Opnieuw aanleg mogelijk. Waarom zou je dat niet kunnen gaan bedenken dat daar een, een casinoboot aanmeert? Of andere soort functies die daar aanmeren en eigenlijk de stad gaan opladen. Dus eigenlijk wordt de stad een soort infrastructuur. En de architectuur daarvan is zeer uh, Meer iconisch. Iconisch, dan... als een beeld. Maar we rekenen er eigenlijk op dat vanuit de zee, en vanuit de initiatieven, eigenlijk een soort heel ja, een bruisende omgeving kan ontstaan, waar uiteindelijk ook een cruiseboot zou kunnen gaan. Aanmeren. Moeten Want... die dat bruggen zo rap mogelijk? Ah, nee, maar dat is een tussenstop. Hè. Ah, ja. uh, die wachten even daar. Uh, genieten van de stad. Ja. Lekker consumeren en dan de volgende stop. Oké, okay, ik denk dat het uh, ook weer heel wat vragen zal opleveren. We gaan de laatste groep erbij halen. En ik denk dat we dan nog eventjes de zaal kunnen inkijken. Want er zitten al een paar mensen op, hete kolen. Er zijn er die bij op voorhand al gezegd hebben dat ze wilde vragen stellen. Dus uh, daar zullen we nog wat tijd voor houden. Ons laatste paar. Voilà, Nick en Peter. Goed, ik uh, ga weer eens het voortouw nemen. Uh, jullie hebben allemaal die uh, mooie maquette gezien in uh, de tentoonstelling. Dit is een beeld, maar de maquette spreekt nog uh, veel meer. Uh, in tegenstelling tot uh, de drie andere architectuurontwerpen trekken jullie de polder in. Jullie doen een beetje wat de mensen in de 15e eeuw na de Elisabethvloed golf deden. Ze dachten, oei, we worden hier op strand overspoeld, we trekken de polders in. Daar zitten we iets veiliger, wat vandaag nog de inwoners van de kust ook doen. Ze gaan liever in een verkaveling in de polders gaan wonen, wat dan weer een ruimtelijk probleem is, dan dat ze ergens op de dijk blijven wonen. Dus je hebt daar een model voor bedacht, dat een soort herinterpretatie is van de rijbebouwing. Een beetje zoals mijn concept van de zee daarnet, maar niet meer lineair, maar een, een, een, een stervorm. En mijn vraag is, is dat lijkt mij zo'n gesloten model. Uh, dat soort nederzetting, is dat groot genoeg? Kan dat functioneren? Uh, gaat dat niet automatisch uh, zoeken om aan te dikken? Kan dat dan? Is dat dan een tweede kroon die er rondkomt? Uh, hoe, hoe moeten we dat zien? Uh, en hoe sluit dat dan aan met, met de rest van het land? Want ook dit is, niet, uh, allee, is een deeltje van een groter geheel natuurlijk. Ik denk dat als we heel de kust uh, naar de vloedgolf moeten herlokaliseren, dat we wat meer dan die ene ster nodig zullen hebben. Hm? Nu, uh, ik denk dat de, de visie van het ontwerp zoals dat het uh, voorligt, is natuurlijk een, een, een beeld dat de affe stad pretendeert, wat hier net gezegd is. En dat is ook maar een soort, ja, noem het een utopie, een soort denkbeeld waarbij we het eh, taboe niet schuiden, zeg maar, hè. want het, voor architecten lijkt het eh, ondenkbaar om dit soort van grote ingrepen opnieuw voor te stellen, omdat het uiteraard heel wat vragen oproept. En één daarvan is, hoe breidt zo'n ding uit? Maar ik denk dat net de limiet daarvan een eh, van de belangrijkste dingen is waar we mee bezig geweest zijn. Vandaar dat het ook de, de dikte of de dunte heeft van 36 meter en net 36 meter met bepaalde architectonische redenen waar we achteraf wel kunnen over bezig zijn. Um, maar die limiet um, opzoeken, um, wat ons heel veel geïnspireerd heeft of, of waar we dat eigenlijk um, um, aan dachten toen we eraan bezig waren, waar het enerzijds de historische steden, zoals we ze kennen op de Ferrariskaarten enzovoort, de steden, de, de, de steden zoals we ze kenden voor honderd um, ja, jaar geleden, eigenlijk was het nog, het, nog hetzelfde, um, die heel bepaalde limiet hadden en die zeiden van kijk, dit is de stad en daarbuiten is er het hinderland. En dat maakt enkele heel um, belangrijke kenmerken, namelijk dat het hinderland natuur is en dat binnen de stad stad is. Iets wat um, uh, interessant kan zijn denken we aan duurzaamheid, dat een stad ook voetgangersvriendelijk kan zijn, dat we daar heel makkelijk naar de bakker kunnen gaan als we dat willen, zonder dat we daar de auto voor nodig hebben. Wat we in Vlaanderen eigenlijk, dat is niet alleen aan de kust zo, maar dat is overal zo, ja, we zijn dat zo gewoon dat we nu aan het einde van een lintbebouwing wonen en dan de auto instappen om ergens naar het centrum te gaan. Dat komt omdat we helemaal in die visie zitten dat de auto mogelijk gemaakt heeft ook, om dat te doen. Een ander voorbeeld waar we aan dachten aan die limiet is in Hongkong. Ik ben net een paar keer in Hongkong geweest. China is nogal een paar keer gevallen. Dat is blijkbaar het grote voorbeeld tegenwoordig. Maar voor de mensen die Hongkong kennen of daar geweest zijn, wat de Engelsen daar bedachten, was laten we een klein eiland 70% daarvan natuur behouden. 70% en 30% gaan we daarvan volbouwen. Uh, wat ze daarmee uh, realiseren is dat de volledige dichtheid van heel België op een grootte van een stad als Brussel ge geprojecteerd wordt. En dat werkt fantastisch goed. Dat werkt ongelooflijk goed. Uh, er is gewoon één tramlijn in het midden van heel dat systeem. Het is dus een lineaire stad. Maar iedereen kan er naartoe wandelen, kan overal geraken. Dus ik denk dat die limiet heel wat uh, voordelen oplevert uh, die daarom de groei niet in de weg staan. Maar maar we Dan moeten... heb je natuurlijk een schaal die juist toelaat om dat systeem op zich te laten functioneren. Uh, als we hier in Vlaanderen om het even waar iets doen, wordt er een mobiliteitsstudie gemaakt. En ze zeggen, ja, het wegennet is toch uh, overbelast, het lukt niet. Nee. Maar in Parijs uh, kan men Boulogne-Biancourt volbouwen. Niemand vraagt zich af hoe dat je met de auto in Parijs rijdt. Nee. Het is vijf nee. miljoen inwoners die allemaal met de metro en het openbaar voegen. Maar dit is toch van een veel kleinere schaal. Hier krijg je nooit een gemeenschap samen die op die plaats... Ja. Uh, werkt, woont, leeft. Die omvang heeft het toch niet. Dus in vergelijking met, met Hongkong hebben we toch een ander verhaal. Ja, uiteraard. En, maar goed, ook denk ik, we moeten niet Hongkong naar, naar Vlaanderen brengen. Um, maar het is, het is uiteraard ook een zoektocht naar wat de schaal dan moet zijn. Maar het belangrijkste bij de, de vorm zoals we ze nu staan hebben, het is ook nog geen vastliggend ontwerp, Um, daarin is 800 meter een heel belangrijke uh, drijfveer geweest waarom? omdat we dat gewoon heel makkelijk te voet aan kunnen loopafstand, fietsafstand dus die 800 meter komt ook telkens terug um, maar ik denk daarnaast ik heb het, utopie ook al laten vallen als woord uh, wouden we zeker geen tabula rasa maken wouden we ook niet vertrekken vanuit een wit witblad zeggen van kijk, uh, we gaan het midden op zee zetten of we gaan uh, de, de bestaande bebouwing gewoon wegschrapen en we gaan een nieuw systeem loslaten, zoals het systeem in de jaren 60 en uh, daarvoor ook al bedacht werden. Dus we hebben bepaalde contexten opgezocht aan de kust en gekeken van hoe kunnen we vandaag de dag al een nieuw systeem of een nieuwe stad beginnen te bouwen zonder dat we daar een soort van tabula rasa voor nodig hebben. En dat zijn de plekken die, ja, um, uh, dus het zwarte wat je hier uh, ziet voor alle duidelijkheid, de, de grens daarvan is al een paar keer verteld, maar dat is de, ja, de, de theoretische of de, de de grens die we veronderstellen dat het water dan zou komen bij die vloedgolf. Dus dat ja. hebben we even aanvaard. De onderkant, de zwarte lijn, is die druk, dat ook al een paar keer gezegd is: van ja, daar komt ook water naartoe. Dat is wat er overblijft na de vloedgolf. Voilà, dus we krijgen zo'n soort wadden-eilanden-constructie, die in Nederland verder gaat. En net op die punten zoeken we op, ja, waar zijn nu nog de mogelijkheden om uh, vandaag de dag al te starten met deze, uh, ja, mm -hmm. deze bad. Het levert de grootte op. Hoeveel er dan moeten zijn, ja, dat moeten we dan uiteraard afwachten. Ja. We zullen tellen naar de vloedgolf. Ja. Uh, ik richt mij tot u, want uh, u hebt ook een uh, expertise die aan de kust zeer belangrijk is, vastgoed. Uh, in nogal wat projecten hier wordt er een soort tabula rasa gemaakt. Dan denk ik, laps, onze vierde pensioenpoot. Hè. Men heeft ons gevraagd om te investeren in vastgoed. En die jonge lui hier, die zeggen weg ermee, we gaan dat niet verdedigen, laat het maar overspoelen. Wat gevoel geeft u dat? Ah, nieuw? Of, uh... Ja, ik vind het bijzonder... Bijzonder boeiend, omdat in die, in die 65 kilometer die we maar hebben, zoeken wij alle dagen naar nieuwe ontwikkelingen. En ik dacht dat er bijna geen meer waren tot ik hier kwam. En dat ik al die ontwerpers bezig zag, dat vond ik het eigenlijk fantastisch. Wel, er zijn Want nog een paar onbebouwde is... duinen en onbebouwde polders, zo te zien. Ja, wij hebben dus nog heel veel werk als ik het allemaal uh, zie. Dus uh, ja, ik vind ik eigenlijk wel uh, een, een mooie toekomst ja. als ontwikkelaar. Uh, er valt dus nog iets te ontwikkelen, blijkbaar. Uh, wat ik tot uh, voor kort eigenlijk niet dacht. Dus uh, in die zin vind ik het eigenlijk echt wel een, een, een fantastische, een fantastische ja. denkoefening. Natuurlijk. Uh, maar los van het pecuniaire, hoe is uw positie tegenover het bestaande? Um, ja, het bestaande, ik heb er mee helpen aan bouwen, dus ik, ik, kan, uh, ik, ik kan moeilijk zeggen dat ik dat uh, uh, niet, uh, niet goed vind. Um, het is gebouwd, het staat er. Um, als ik, wij bouwen ook in, uh, in Polen. Als ik mensen uit Polen naar hier kom, die vinden dat fantastisch wat dat wij eigenlijk gedaan hebben, omdat wij heel veel initiatief genomen hebben. Men kan zich natuurlijk de vraag stellen: moest men dat nu op die manier doen of moest men dat met landhoofden uh, uh, verticaal de zee in uh, gaan doen? Ja, dat, maar dat is nu te laat. Hè. Wij hebben dus ooit eens beslist hè, en men heeft uh, al heel lang. Stap bij stap gekomen en plots dacht men, oei, wat hebben we gedaan? Maar die stap bij stap is dan toch wel over een paar honderd jaar gekomen. Dat is nog niet... In 1800 ja, is men... Ja, 100 jaar. Nee. Toch iets meer dan 100 jaar, denk ik. Ja. Ja. En dus uh, oké, okay, er waren duinen. Men heeft daar, uh, de aantrekkingskracht van de zee heeft eigenlijk al, altijd de mens geïnspireerd. En ook al overstroomt men, men bleef verwonen. Hè. Men had toen eigenlijk ook kunnen wegtrekken en zeggen, dat is ja. hier niet gezellig. Hè. Maar dus het is zo mooi uh, dat men daar is gaan zoeken om daar te gaan wonen. En niet zoals eigenlijk hier nu wordt voorgesteld. Uh, twee kilometer in het hinterland? Nee, nee, zo dicht mogelijk om het gebeuren te gaan zien. Ervaren. Dus um, is men daarin gemist in het verleden? Ja, ik denk het niet. De mensen houden van uitdagingen. Uh, dus uh, het, het is nu eenmaal heel mooi. En men heeft eigenlijk, uh, wij, wij Vlamingen, en niet alleen wij Vlamingen, maar uh, de Europeanen, en, en de mens heeft toch altijd... Gezocht om zich te gaan verweren tegen de zee. Dus ik denk dat we dat vandaag ook wel gaan doen en morgen en overmorgen. Wij gaan die zee proberen op de een of andere manier te beheersen. Alleen stelt zich de vraag, en dat is eigenlijk hier nog niet aan bod gekomen: hoe reëel is dit gevaar? Want we gaan ervan uit dat dat inderdaad een gevaar is. Ik heb daar naar aanleiding van deze sessie een beetje rond, rond gelezen. Ja, er zijn ook mensen, wetenschappers ik behoor daar niet toe, maar die beweren dat op bepaalde plaatsen het zeeniveau niveau zal dalen. Dus ja, wat, wat, wat is er nu van aan? Ik weet het in ieder geval niet, maar er zou toch in de eerste plaats een consensus moeten ontstaan, op, op Belgisch niveau, op Europees niveau, van... Ja, hoe reëel is dat? En als het dan gebeurt, die opwarming van de aarde, hoe ver gaat dat water komen? En, en hoe, hoe kunnen we ons daar dan tegen beschermen? Van langs de achterkant, van langs de voorkant? Maar zomaar ineens alles gaan wegdenken, ja, dat denk ik dat, dus, dat dat eigenlijk niet echt reëel is. Nu, los van de discussie, en ik denk dat we hier niet de klimaatdiscussie moeten voeren, laat ons decente burgers zijn, ik denk dat dat het beste is. Uh, maar los daarvan, uh, tijdens Sint-Niklaas-storm hadden we het geluk dat het hoogtepunt van de storm om drie uur namiddags was. En het hoogtij, het springtij, om drie uur s'nachts. Want anders zat Breden uh, onder water. Dus, uh, uh, goed, en dat is dan zonder uh, de klimaatopwarming die men tegen 2070 uh, aankondigt. Dus sowieso zitten we met dat gegeven dat je in een, in een gebied zit, dat uh, gevoelig is voor stormen, dat gevoelig is voor... Voor, voor wisselend landschap. Dus ik denk dat we, dat, dat het is waar we mee moeten, mee moeten omgaan. Ik zou naar aanleiding van uw opmerking iets willen vragen aan de vijf ontwerpers. En uh, ik zeg het met grote mildheid, u mag mij niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, maar uw reactie was, oh, er kan er overal gebouwd worden. En uh, dan vraag ik aan die vijf ontwerpers, jullie hebben een oefening gemaakt omdat er sprake is van klimaatsverandering enzovoort, maar hebben jullie geen schrik dat het inderdaad en en zal worden. Hè? Dat men verder de kust zal uh, volbouwen zoals we bezig zijn, want we zijn dat nu zo goed gewoon. En dat men in tussentijd overal aan het zoeken is om nog een stukje polder, een stukje duin in te nemen, enzovoort. Hè? Is, is dat geen denkbeeld dat jullie oefeningen uh, opwekken? Ik, uh, ik richt mij tot jullie. Kloppen. Uh, ik wil eerst reageren op het uh, idee dat het tabula rasa is of dat we vanuit een soort uh, uh, dramatiek vertrekken. Misschien is die vraagstelling wel heel uitdagend zo gesteld, maar ik denk dat, en ik zal voor mijn collega's ook spreken, ik denk dat we eigenlijk uh, in een positieve zin kwaliteiten gevonden hebben die ons verder brengen dan puur uh, dat doemdenken van wat gebeurt er nu en zal het nu wel of niet gebeuren. Eigenlijk denk ik dat er, als je kijkt welke uh, potenties er ontstaan, uh, misschien wel uh, aanlokkelijk is om op die manier te gaan wonen. Uh, in, in ieder geval hebben wij niet gezocht naar een soort tabula rasa idee. Uh, het was net door zo'n impulsprojecten te zetten, als die sterk genoeg zijn, zouden wij een natuurlijke tendens krijgen dat mensen misschien ook op die manier willen gaan wonen. En ik denk dat we dan eigenlijk verschillende kwaliteiten aan de kust hebben... die we proberen te verbeelden hebben. Dus het is niet zo'n soort dramatisch ding. En ik denk dat als die natuurlijke tendens er is... dat het niet zo is dat de bestaande dingen weg moeten. Maar die zullen op bepaalde delen van de kust, in ieder geval voor ons... gewoon kunnen blijven bestaan. Maar ik denk dat er ook veel actoren denken bepaalde ontwikkelingen achter te laten en misschien mee te gaan in een nieuwe tendens. Uh, en daarom moeten we nog altijd de juiste uh, verhoudingen van open ruimte en landschap uh, in houden. Maar dat kan wel ja. anders gebeuren, denk ik. Ja. Dus ik denk dat we in ieder geval al uh, allerlei ideeën naast elkaar gelegd hebben. Ik concludeer in ieder geval dat we niet met een of ander model zitten, maar dat er heel wat te leren is uit die verschillende visies. U zou nog iets zeggen? Ja, ik wil daar ja? misschien ook nog even op, op inpikken, omdat dat ook aansluit bij wat u daar straks uh, vertelde. Um, namelijk, laten we hopen dat het niet een verhaal is van laten we op zoek gaan naar de lege plekken en dan daar ook nog wat gaan bouwen, want dan zijn we dat natuurgebied ook kwijt. Um, dat, is, dat, is een, dat is een discussie die wij uiteraard ook heel erg gehad hebben op kantoor, omdat het in eerste instantie lijkt alsof dat we het natuurgebied wat daar aanwezig is ook nog eens gaan volbouwen. Uiteraard hangt het heel veel samen van ons, of is dat misschien ook wel de eerste inzet, dat we vooral durven discussiëren wat er dan met die grote zwarte plek gebeurt, met de bestaande bebouwing. Want eigenlijk gaat daar de discussie over, zit die daar op zijn juiste plaats en moet dat niet de natuur worden, die we, het hinterland wat we al zoveel jaren kennen. En dat hangt uiteraard samen, het zou zeer jammer zijn... Als we het natuurgebied gaan volbouwen, of de zee gaan volbouwen, of de polders gaan volbouwen, en al de rest gewoon laten en verder gaan met de verkaveling. Ik denk dat dat. Ja. Mag ik daar even op inpikken? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik vind het interessant wat u zegt. En uh, wat ik eigenlijk ook vind voor de jonge generatie ontwerpers. We zitten dus met een kustfront, we zitten met een acht- of tien-hoge uh, kustfront. Uh, waarom wordt eigenlijk niet meer op dat kustfront ontworpen en gezocht hoe dat men eigenlijk met stukken bestaan, een stukken renovatie en stukken vernieuwing dat, dicht, dat, uh, dat kustfront dichter kan gaan maken, het denser maken, zodat men eigenlijk op dezelfde plek blijft, maar een densiteit gaat krijgen die toch nog een leefbaarheid heeft en dus eigenlijk ook nog het open landschap aan beide zijden en waardoor men eigenlijk de polders niet meer moet gaan? Aansnijden. Ik vind dat een gigantische uitdaging die ik ook toen ik architectuur studeerde en architectuur doseerde, steeds opnieuw gegeven heb. En steeds merk ik dat het zo moeilijk blijkt. Terwijl momenteel de noodzaak heerst van heel veel eigenaars van appartementen op dat kustfront, die het wel euh, als euh, energie beter maken en die eigenlijk bereid zijn allerlei veranderingen en vernieuwingen aan te doen zijn. Ik zie ook operaties van vastgoedmakelaars die eigenlijk dingen aan het hermodelleren zijn, die zorgen dat eigenaars samen zouden kopen en akkoord zijn voor een vernieuwing te gaan doen van hun patrimonium. En ik vind het zo bijzonder. Dus nu heeft men... De tijden zijn veranderd sinds 1990. De tijden zijn er nu dat ook de bewoner de wens heeft om het te veranderen. Waar zijn die architecten? Mag ik daarop ja, inpikken? Ja, ja. ik, ik, ik vind het zeer terecht wat dat u zegt. Uh, eigenlijk in al de voorstellen die we hier gezien hebben... ...denkt men eigenlijk de, de kustbescherming weg... ...en laat men eigenlijk de natuur gewoon zijn gang gaan. En ook in dit voor, uh, voorbeeld... Hè, um, ja, is, ...in dit geval is Dirk ook ...is eigenlijk de ganse uh, actuele bewoning uh, weg. Ik, ik pleit veel meer en ik vind veel meer het, uh, in, uh, iets in het idee... ...om ons te beschermen... Uh, vanuit zee, niet, niet gewoon de, de, de zee zijn, zijn gang laten gaan, maar om ons vanuit zee te beschermen tegen die, um, die dreiging. En zoals u zegt, laat ons dan eigenlijk op die uh, drukke uh, kustlijn kijken hoe kunnen we dat intensifieren, hoe kunnen we dat eigenlijk gaan verbeteren en, en, en, en noem maar op, maar dat we toch niet gaan nadenken uh, als we alleen nog maar de, de waarde Bekijkt de, de bijdrage van heel het toeristisch gebeuren in ons bruto nationaal product, is termate belangrijk dat we het toch moeilijk kunnen gaan zeggen. We gaan dat nu allemaal gaan wegdenken. Wat doen wij met al die eigenaars, die, die eigendomstructuren? Uh, uh, ik denk dat dat gewoon helemaal niet realistisch is. Ik denk dat we beter. Um, het, en het is een goede oefening om een keer uh, alles zeggen, weg te denken en een keer te kijken in, wat zou nu het ideale beeld zijn. Maar we zitten wel vast aan wat dat er vandaag is uh, en moeten we niet ontwerpers uh, loslaten om te kijken hoe kunnen we de bestaande situatie, die er is, beschermen en verbeteren. Ik denk dat we hier nog eens rondgaan en dat we dan eens de zaal ingaan. Hè? Uh, als je het niet erg vindt, hè? de een na de ander en dan laten we een micro circuleren. Stefania gaat misschien met de micro rondlopen even straks als het nodig is. Of hebben we daar iemand voor hier? Van de gemeente? Nee, goed. Reageer maar. Ik denk dat het een beetje zwart-wit gesteld is. Er ja, ja, ja. zijn er veel uh, ontwerpers, en we zitten hier maar vijf, en er zijn, nog, er zijn ja. heel veel architecten bezig, uh, maar ik denk dat het belangrijk is om een stuk te counteren van wat, de, wat u zegt. Is, uh, natuurlijk zijn er een hoop dingen die dat je op een heel kleine schaal kunt oplossen. En dus op een, de lokale structuren kunt oplossen. Uh, er zijn energie veranderen, regelgeving die veranderen. je kunt nieuwe ramen ontwerpen. Maar er zijn ook gewoon dingen die dat je eigenlijk beter op een grotere schaal bekijkt. Ja. En uh, hetgeen dat we er straks kort gezegd hebben over stadsverwarmingsdistricten. Uh, kunnen je misschien beter in één keer op een totaal andere manier proberen te doen. Dan puur die... Uh, Lokale ding. Dus ik denk dat je op al die niveaus tegelijkertijd toe. En nee. toevallig zit u vandaag mee een ja. grotere schaal te kijken. Maar, maar potentieel is... zou u kunnen denken dat. Het geeft niets met schaal. Te maken. Het niets met schaal... Ja. Nee, het heeft niets met schaal te maken. Vandaar, ik wil gewoon zeggen. Twintig jaar geleden kon het niet op grotere schaal. Maar nu is de tijd er wel rijp voor, omdat mensen eigenlijk willen wel collectiever samen. Of doen nu al initiatieven, we zijn nu al privé-initiatieven, waar mensen beginnen samen te werken om, dit te gaan, om, om verandering te gaan realiseren. Dus, ik vind het hallucinant. De tijden zijn gigantisch verbeterd om grootschalige dingen. Uiteraard moet je constellaties maken met gemeentes, moet je allerlei andere dingen, moet je complexer. Het is moeilijker. Hè? Het, is, het is meer procesarchitectuur dan, dan echt architectuur. Voor mij gaat het niet over het schijnwerk veranderen in je appartement. Hè? Het gaat over, over de grotere blokken, verschillende blokken samen, die allemaal de wens hebben om hun appartementen, energiezuinig te maken, bestand, bestand tegen de zee, toch nog altijd het zicht op zee te behouden en te actualiseren. En er zijn verschillende mensen die dat samen willen doen. En misschien is daar een rol van architect voor nodig om dat te bundelen. Te... Ja. Jij wilde ook iets zeggen? Ja, Ik vind het heel interessant om op een platform als deze, ook net buiten het systeem, te kunnen denken. Wat we vandaag hebben, dat is het gevolg van allerlei historische zaken, dus perceels, eigendommen, juridische dingen, notariële dingen, vastgoedtechnische dingen. Ik wil die zeker niet afkeuren, die hebben een bepaalde waarde en betekenis. Maar ik vind het heel boeiend om op een moment dit buiten het systeem te, bedenken, te denken. Ik denk dat we allemaal, alle ontwerpers, ook wel binnen het systeem, zouden kunnen denken hoe kunnen we die muur interessant maken en nog drie keer zo hoog... En misschien met uh, ja, weet ik veel wat, de zon dat erdoor loopt. Maar het is waardevol, denk ik, om, om de fundamenten die ervoor gezorgd hebben dat ons systeem zo is, om die uh, heel om dat duidelijk te beseffen, dat die ervoor zorgen dat het landschap er zo uitziet, dat het onze ervaring van het landschap zo is. Sommige mensen vinden dat mooi, sommige mensen vinden dat niet mooi. Maakt niet uit. Maar de, wat we vandaag hebben, bepaalt uh, de gebouw die we vandaag hebben, bepaalt het landschap, bepaalt de ervaring die we aan de kust hebben. En dit is een moment, ik, om ik kom ook eens een keer daaruit te stappen. En is van kijk, als we het nu uh, in ons geval bijvoorbeeld, die bebouwing nu eens draaien, dan is de zee niet meer voor ons, maar dan is de zee links-rechts, achter ons. Totaal, totaal, totaal anders. En daarom is dus ook een van de reden waarom wij bijvoorbeeld ook weer een twee kunstenaars gewerkt hebben, omdat die ook die. Die kijk, continu in hun beroep de vrijheid hebben of grijpen om, de zaak, om buiten het systeem te stappen en anders naar die, die zaken te kijken en de perceptie compleet te veranderen. Ja. Nog een korte reactie en dan gaan we de zaal in. Hè? Ja, ik zou toch één ding nog willen aankaarten dat nu in het debat niet naar voren is gekomen. En dat is het feit: iets dat de Belgische kust heel specifiek maakt, is het enorme aandeel aan, aan tweede verblijven. Dus de Belgische kust is een enorm dynamische, bruisende stad in de zomer. Maar in de winterperiode zijn grote delen gewoon, gewoon een spookstad. Hè? Ik herinner me dat ik jaren geleden in, in de winter op de dijk liep. En was al de rolluiken dicht, lichten uit. Het is gewoon een, een spookstad in, in, in een heel gedurende grote periode van het jaar. Um, en dan is de vraag van, ja, is er genoeg gebouwd? Ja, ik denk dat er wel genoeg gebouwd is aan de, aan de kuststrook. Alleen wordt het niet optimaal benut. Ja. En misschien zijn er wel heel andere systemen mogelijk. Ik herinner me dat er in, in, in Nederland, in Zeeland, zijn er bepaalde gemeentes die echt richtlijnen hebben. en Die, die zeggen van, oké, okay, als je een tweede verblijf wilt, eh, is dat goed. Maar als dat alleen voor u zelf bestemd is, moet je een veel hogere kost betalen als in het geval dat je diezelfde woning zou verhuren. Dus gewoon omdat, omdat er dan meerdere mensen van diezelfde infrastructuur, laten we zo'n woning dan een infrastructuur noemen, gebruik kunnen maken. Dus er zijn ook andere mechanismes die daarbij kunnen spelen, denk ik. Ja. Uh, of je kan ook redeneren, ja, misschien moet er wel een nieuw soortige economie naar de kust komen, misschien moet er wel uh, zwaar ik weet niet, geïnvesteerd worden in een nieuw type visserij, of zo, waardoor dat het wel een echte stad wordt. Want nu is het maar een, er zijn een plekken stad. die echte steden zijn aan de kust. Ja, ja, Oké, okay, er zijn er ook die echte steden. Oestem is maar... een stad die in ja. de winter ook okay. stad is. Ja. Maar in vergelijking met, met andere kustregio's... Is, in vergelijking met Middelkerken. ...is die, die, die enorme leegstand toch toch iets heel bijzonders. Ja. Oké. Okay. Ja, mag ik daar nog even op, ja, op reageren? Ja, ja, ja, zeker. Ik, ik ben daar toch niet volledig mee akkoord. Dat was dertig jaar geleden misschien zo en twintig jaar geleden misschien zo. Maar uh, in ieder geval zeker en vast in knokken. Maar ook, zie je ook in, andere, in andere kustgemeenten is men echt op zoek om in de winter te zorgen dat er dus meer te doen is. En ja, we zitten ook wel met de vergrijzing van de bevolking. Maar er zijn dus heel veel mensen die in de winter van hun uh, buitenverblijf, uh, van hun appartement uh, aan zee gebruik gaan maken. Dus dat dat nu een desolaat iets aan het worden is in de winter, dat klopt toch wel niet helemaal meer met wat dat ik vaststel. Uh, namelijk dat er daar meer en meer gebruik van gemaakt wordt uh, in, in de winter. Dus en om nu zomaar, ik vind het allemaal heel boeiende oefeningen, maar de, het is nu al zo dat de eigendomstructuur aan de, aan, op de zeedijk, achter de zeedijk, in al die appartementsblokken, men noemt dat een vereniging van mede-eigenaars, ja, iedereen heeft daar zijn zeg. Men moet dan met bepaalde meerderheden gaan beslissen. En uh, ik spreek uit ervaring om in een een appartementsgebouw tot een consensus te komen, dat is dus al bijzonder moeilijk, maar bijzonder moeilijk. Dat vraagt jaren soms onderhandelings uh, in, in die ene bestaande mede-eigendom om nog maar een façade te vernieuwen of om laten staan dat men naar structuren zou gaan zoeken, dat die verschillende appartementsgebouwen samen iets moeten gaan realiseren, dat acht ik eigenlijk uitgesloten. Ik doe dat al jaren uh, onderhandelen met, om dergelijke zaken te realiseren. De mensen zijn daar. Misschien rijper voor, maar als het dus op een bepaald moment komt dat ze iets gaan moeten betalen om iets te realiseren, ja, dan krijg je die consensus nooit rond in de bestaande eigendomstructuren uh, die zeer versnipperd is, zeer divers is van, van nieuwere gebouwen tot oudere gebouwen, om dan te zeggen, we denken dat nu even allemaal weg. Ik denk dat dat een leuke oefening is, maar de realiteit is, of dat u dat nu goed of slecht vindt, de realiteit is wat het hier is, al die blokken staan daar en ze zitten allemaal versnipperd in duizenden verenigingen van mede-eigenaars. En daar heeft ieder zijn zeg en daar heb je bepaalde meerderheden die moeten gerespecteerd worden en bijzondere onderhandelingstechnieken nodig om finaal tot een beslissing te komen. Dus samenwerken tussen verschillende gebouwen, dat dacht ik bijna Helemaal niet mogelijk. Nu, het is een uitdaging van de toekomst. Wij weten dat we ook migreren naar uh, betere groepswoningbouw. Dat we, we zullen niet anders kunnen, hè? gezien het woningvraagstuk zoals het zich aandient. En we zullen daarop moeten werken. Ook dat zal een inspanning vragen. Er zijn dingen vandaag. Uh, ik geef één voorbeeld. Dertig uh, jaar geleden zaten we op café te roken. Dertig jaar geleden zaten we te verhaderen en iedereen had een sigaret in de mond. Hè? Ik zat in de les aan de universiteit. Ik rookte mijn pijp bij meneer De Beer, die ons uitlei hoe je het water hydraulisch moest, enzovoort. Vandaag is dat ondenkbaar. Hadden wij dat toen gezegd, er komt een tijd, dan zouden we zeggen, die man is gek. Hè? Dus we zullen ook genoodzaakt worden om uh, een, een geesteswisseling te doen, maar natuurlijk aan de kust is door die problematiek, problematiek, Allee. Door het feit van die tweede verblijven is de toestand enigszins anders. Maar daar stelt zich toch wel een vraag. Ik bedoel, een deel van de verarming aan de kust, van de bevolking, heeft te maken met het feit dat men op die tweede verblijfsmarkt minder waarde gebouwd heeft. ...heeft in het verleden. En dat zijn dus ook dingen waar we moeten aan denken... ...als we voor de toekomst denken... ...moeten we geen onderscheid meer maken... ...tussen het rappige winnen aan de ene kant... ...en dan het goede residentiële. Ik denk dat we heel ons gebouwenareaal... ...zo goed mogelijk moeten maken. En dat is een uitdaging. We hebben vandaar doorheen die verschillende discussies... ...punten gehoord die niet alleen aan de kust van Belang... ...ik heb het jou ook gezegd... ...als je denkt aan duurzamer bouwen... ...dat is een uitdaging waarvoor we staan. We, hebben, we zullen geen keuze hebben... Goed, ik kijk even naar de zaal. Uh, we gaan het niet te lang meer trekken, want uh, het zijn lange avonden, denk ik, en het vraagt een hele inspanning. Maar misschien is er uh, één of iemand... Ik zie uiteraard dat George al een vinger opsteekt. Je mag een vraag stellen, maar niet het antwoord geven. Hè? Goed, dank u voorzitter Bart. Uh, in alle gevallen wil ik uh, jullie feliciteren voor het idee. Een goed dat je hier naar voorschuift. Uiteraard gaat het om ideeën wat die dus uh, sommige rapper en andere trager eigenlijk uh, vorm kunnen krijgen. Maar waar ik eigenlijk een beetje op mijn honger zit vandaag, dat is ja, het is een stukje gedaan, dat is toch wel de reality check die je moet doen. Uh, wil je met dergelijke zaken ook naar visievorming gaan, want we zijn daar nog niet. Dan moeten inderdaad zeker 50 experten, maar ook de politici moeten kunnen aan bod komen, enzovoort. enzovoort. Zit er zit hier niet te veel in de zaal, wat dat laatste betreft. Ik dank trouwens de vriend die hier aanwezig is, maar ik zie er niet zoveel vanuit het parlement. Wat ik eigenlijk naartoe wil gaan, is het volgende. We moeten naar die, uiteraard, dat zal inhouden, dus naast gemeente en dergelijke meer, dat de mensen de win-win situatie van een aantal zaken moeten zijn. Ik hoor dat nu het vastgoed... Ja, vastgoed is altijd veel te veel verankerd geweest aan woning,bouw, aan woning en industrie enzovoort. Maar je kan veel meer win-win situaties, we hebben dat met Caspar ook bewezen, genereren wanneer je ook andere toegevoegde waarden kan genereren die ook in vastgoed kunnen vastgelegd worden. De natuur is zo'n element, laat het ons toch een keer eerlijk zijn. Ik zie dat als een belangrijk vastgoed in die zin dat die natuur een, een vaste waarde heeft en nog waardevoller op termijn gaat worden. Waardoor ik eigenlijk wil komen tot mijn reality check op onze 65 kilometer het kust met onze polders en dergelijke meer. Ja, we moeten meer ruimtelijk ecologisch aan meer ruimtelijk rendement gaan werken daarop. Ruimtelijk rendement die we nu doen, is nog altijd gebaseerd op die Siam-gedachten en andere gedachten, waarin die scheiding van die hoederen en dergelijke zaken naar voren. We kunnen veel meer verdichten. Charlotte heeft daar ook al naar voor geschoven, de verdichtingen en die we kunnen doen en de schaligheid, de grootschaligheid om een aantal ontwikkelingen te doen, kunnen ook vandaag in de dag binnen de huidige ruimtelijke ecologische structuur en dynamiek die we hebben. En dat is een reality check, als er dus een aantal, al die voorbeelden die ik hier zie, er zijn er een aantal die daarop kunnen getoetst worden en dan in die ja, in een soort territoriale pakte kunnen gehouden worden. Dus dat is het vervolgverhaal die er zou moeten komen op termijn. Dus mijn vraag is, is duidelijk, is er hier een pad uitgezet door jullie of anderen, hoe dat men dat vervolgverhaal ziet, al of niet in bestaande ruimtelijke plannen, of in andere ontwikkelingen? Uh, ja, ik kreeg mij een beetje tot het uh, Architectuur architectuurinstituut zelfs, om daarop te antwoorden. Is er nog een pad na dit? Ik denk dat er sowieso van alles... Hoort aan de kust. Dat men inderdaad met denktanks bezig is, dat er dingen uit de bus komen, maar ik kan niet zeggen dat de grote discussie, dat het grote debat al plaatsvindt. Het zit echt nog in, denk ik, in de sfeer van ideeën ja. bedenken. Ja? Ik zou misschien even vanuit het Vlaamse Architectuurinstituut die curator is van deze tentoonstelling, het is niet onze eerste ambitie om gaan optreden als een bureau voor ontwerp en onderzoek. Het Vlaamse architectuurinstituut is in de eerste plaats een culturele organisatie. En wat voor ons uh, een van de belangrijkste drijfveren was van deze tentoonstelling, is dat uh, al de dynamieken die op dit moment reeds bezig zijn over uh, nadenken over de kust, over de problemen die op dit moment er, uh, zich stellen, maar ook problemen op lange termijn, dat daar een publiek debat over ontstaat. En dat publiek debat zijn we vandaag nu letterlijk aan het voeren. En ik hoop dat het eigenlijk door dit soort activiteiten, door tentoonstellingen, toelichtingen met rondleidingen, debatten, dat er eigenlijk een publiek bewustwording ontstaat, dat dat versterkt wordt, waardoor er ook een echt discours kan ontstaan waar dat de mensen die vanuit de wetenschappen, de ontwerpbureaus, de politiek, uh, bezig zijn met uh, ja, de reality check of een vervolgtraject uh, uh, op het ontwerp, het onderzoek. Hè. De Vlaamse bouwmeester is daarmee bezig en zo verder. Dat die eigenlijk ook een uh, toetsteen krijgen vanuit dat maatschappelijk debat. Dat is onze eerste intentie en ik hoop dat we vandaag met, uh, met de, deze avond er al een eerste aanzet toe hebben gegeven. Jij wilde dus, daar ook een... Ah ja. Nee, dat is precies wat ik wou zeggen. Ja. Hij, hij raadt mijn gedachten. Okay. Vooral de, de Vlaamse bouwmeester is ook bezig met zijn metropolitaan kustlandschap. Maar het wordt zaak om het lopende te houden. Alles heeft zijn tijdsduur, de legislaturen, de projecten. Maar er moet een opvolging zijn daarvan. De haven in zee, in, in, in 1969 was er al een project voor de haven en zee voor Zeebrugge. Maar nadien val het stel. De, de mensen die erachter staan verdwijnen in andere projecten... en, en dan komt het dertig jaar later weer boven. We moeten streven naar een soort continuïteit... en uh, uw genootschap kan daar een zeer belangrijke rol in spelen natuurlijk. Ik zou misschien graag ook nog eens naar de zaal gaan... want uh, we kunnen, George, onze collega niet associëren met de zaal. Het is één spreek. Zijn er nog mensen... Die met heel dringende vragen zitten. Oeh. Nee, oeh, het is heel stil. De mensen hebben dorst. Wel, ik stel voor dat we hier nog eventjes met ons panel kort afsluiten. En dat we jullie dan bevrijden. En hopen dat jullie straks verder nadenken. En tijdens de receptie ook nog eens eventueel met ontwerpers en zo van gedachten wisselen. Nog een paar reacties voordat we het afsluiten. Ja? Ja, ik wil gewoon een aanvulling doen in verband met uh, het uh, traject van de bouwmeester. Dus, uh, maar nu spreek ik als ambtenaar, want ik heb een dubbeleefd. <laughs> uh, dus ik nee zat niet. hier als ontwerper, maar dus als ambtenaar ben ik ook leidend uh, ambtenaar voor de trekking van fase 3 van Metropolitaan Kustlandschap. En dat is een samenwerking, dat toch wel duidelijk zijn: een samenwerking tussen uh, Team Vlaams Bouwmeester plus uh, Ruimte Vlaanderen. Dus uh, afdeling Onderzoek en Monitoring maar Ruimte Vlaanderen, in samenwerking met het uh, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, om eigenlijk verschillende toekomstvisies voor uh, de kustzone en een stukje de zee, maar uh, vooral voor de kustzone op lange termijn, dus uh, 2100, naast elkaar te zetten, te identificeren, te ontwikkelen. En deze eigenlijk voor de toekomst te zien. Effectief, zoals uh, Luc van Damme, die dan in de stuurgroep zit van Metropolitaan Kustlandschap, is er een, is er een, een zorg en een bezorgdheid uh, dat het niet alleen het ontwikkelen van verschillende kustvisies wordt, maar dat het eigenlijk ook een vervolgtraject zal hebben. Dus uh, vooral Dirk, het is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Departement Ruimte Vlaanderen en ook uh, mobiliteit en openbare werken, wat wel weer... Uh, een samenwerking is, wat wel weer nieuw is voor de overheid. Ja. Denk ik. Nog even naar hier en dan kom ik bij jou terecht ook. Ik weet niet of dat de micro ja, is. Ja. Mag ik u vragen, als de, de Vlaamse bouwmeester en de mensen die u daar allemaal somt, um, daar gaan over nadenken, dat ze misschien ook de, de private sector, de ontwikkelaars, de mensen die het uiteindelijk moeten realiseren en die met de realiteit dag, dagelijks geconfronteerd worden, dat die daarbij betrokken worden, anders krijg je denk ik een heel steriel debat He. Ja. Het is wel de bedoeling, maar we willen eerst enkele dingen opbouwen... ...om dan eigenlijk voor jullie voor te leggen. He. Het, is, het is zeker de bedoeling om met verschillende stakeholders ja. in te gaan. Een laatste tussenkomst en dan gaan we afronden. Ik wil toch even nog inpikken op wat hier vooral in de laatste fase van het debat gezegd is... ...we willen natuurlijk, wil en kan men geen tabula rasa maken. He. Maar waar men wel moet opletten letten is dat men geen ontwikkelingen meer toelaat... ...waar men zeer binnenkort spijt zou kunnen van hebben... En dat dan de mensen die die ontwikkelingen gerealiseerd hebben... of die eigenaar geworden zijn, zeggen... Ja, maar nu moet je ons beschermen, hè, want... Ik, ik geef een voorbeeld, men heeft lang toegelaten... in het binnenland van in overstromingsgebieden ja. te bouwen ook. Hè. Uh, hetzelfde in de polder is dat nu ook. Men laat nog altijd oogluiken toe dat er graslanden gescheurd worden. Natuurlijk, grasland overstromen, dat is niet erg. Als dat een akker is, dan gaat die een boer zeggen... Maar gaat dat hier toch niet onder water zetten? Dus ik bedoel, daar moet men veel meer op letten bij ontwikkelingen die men nu nog toelaat, dat we daar niet op korte termijn spijt van krijgt. Ja. Oké, okay, ik ga het... Nee, ja, oké. Okay. Nog één, nog de allerlaatste... Misschien, misschien nog, nog één facet dat niet aan de, uh, de orde is gekomen vandaag, dat is dat wij toch vaststellen dat uh, vanuit de privé, er is meer en meer uh, samenwerking met de overheid, alleen zijn dat twee totaal verschillende snelheden. De overheid, die wordt meestal gedomineerd door... Uh, Ah, er is geen budget en, en we hebben geen geld en men maakt dan zo ah, technische oplossingen in functie van het budget. Daar waar dat ik vind dat de overheid meer en meer uh, toch moeite zou moeten doen om... om er is zoveel geld dat uh, in België ligt te liggen. Er staat, uh, wat is het, 245 miljard euro op te rotten die men er niet in slaagt van te mobiliseren... ...voor projecten waar we met z'n allen beter zouden van worden. En ik denk dat daar nog heel wat te doen is... ...dat in functie van de financiering van projecten... ...welke reden dan ook... ...men daar veel ruimer zou moeten gaan denken... ...om tot meer geïntegreerde oplossingen te kunnen komen. Ook voor kustverdedigingswerken bijvoorbeeld. De volkslening is juist gelanceerd. Dankzij 10% korting op de voorheffing... Uh, ...kunt u er nog iets aan hebben. Beste mensen... U ziet dat het thema heel breed is. Uh, zoals ik in het begin zei, we hadden hier met vijftig kunnen zitten vooraan. Uh, gelukkig hebben we het met tien proberen te klaren. Ik wens jullie uh, nog een aangename tijd op de receptie en vooral veilig thuis. Het schijnt dat we niet publiek aanbevelingen mogen geven over uh, <laughs> mogelijke alcoholcontroles. Goedenavond en uh, hartelijk dank.